Morgen. Als je een reispas of internationaal paspoort aanvraagt... betaal je daar in sommige gemeenten veel meer voor dan in andere. In de Brusselse gemeente Vorst betaal je bijvoorbeeld 110 euro. Maar in Ardoje, in West-Vlaanderen, is een reispas gratis. Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten... legt uit hoe dat komt. Gemeenten moeten de federale overheid sowieso 65 euro betalen... voor ieder paspoort. Een minderheid zal die kostprijs zelf ten laste nemen... Andere gemeenten rekenen die door. En bijvoorbeeld in gemeente waar men veel aanvragen heeft, die vragen ook een vergoeding voor het administratieve werk. En daar is ook niks mis mee. Ook de prijs van een zwembad of een recyclagepark zal verschillen van gemeente tot gemeente. In Vlaanderen kost een reispas gemiddeld 77 euro. Een overzicht van de prijs in jouw gemeente kan je vinden op vrtnieuws.be. Om de twee seconden wordt ergens ter wereld een kind te vroeg geboren. En om de veertig seconden sterft een van die baby's. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie en van UNICEF. Vroeggeboortes zijn de belangrijkste oorzaak van kindersterfte. Maar ook als ze overleven, lopen te vroeg geboren kinderen meer risico op een handicap of een vertraagde ontwikkeling. De voorbije tien jaar is het aantal vroeggeboortes weinig gedaald. UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie roepen daarom op om meer te investeren in goede en betaalbare gezondheidszorg voor vrouwen en ook voor te vroeggeboren baby's. Op de de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool hebben tien landen zich geplaatst voor de finale van zaterdag. Topfavoriet Loreen van Zweden, Zweden is erbij en Nederland is dan weer uitgeschakeld. De Nederlandse Mia en Dion kregen de voorbije weken veel kritiek omdat ze live vrij vals zongen, maar gisteravond was het beter. Toch was deze Burning Daylight niet genoeg. Sorry, donderdag is de, de tweede halve finale en dan strijdt voor ons land Gustave om een finale plek. In de halve finales van de Champions League voetbal is de heenmatch tussen titelverdediger Real Madrid en Manchester City op 1-1 geëindigd. De terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld. Vanavond spelen de twee Milanese ploegen, Inter en AC, tegen elkaar in de tweede halve finale. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, het landschapspark in Puijenbroek-Wachtenbeke en een nieuwe winkel dus in Sint-Iklaas zijn in de prijzen gevallen en de of studentondernemer van het jaar in Gent is verkozen. Knus ontwerpt Sverels werelds eerste verwarmde poef. Het blijft een wisselvallige dag vandaag. Vooral ochtends kan het nog gaan regenen. Snapiddags schrijf kan aan, dan droger weer. Iets minder zacht, wel een 15 à 16 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen over een half uur en al te vinden in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint, goeiemorgen, morgen. Met radio 2 ga je de dag in. Met de laag op je gezicht. Hey, hey, hey! Goeiemorgen, het is 3 over 6. Het is woensdag, het is 10 mei vandaag. Van de Is er nog altijd niet die zat gisteren, bij die halve finale, natuurlijk, op het Eurovisie Songfestival. Maar luister, wie er vandaag bij is. Otto Jan Ham, goedemorgen. Goedemorgen, Siska. Hoe is het met jou? Ah, wel, ik ben heel blij dat ik hier ben. Echt waar? Echt waar. Echt, echt waar. Kijk naar mijn gezicht. Dat is een blij gezicht. Dat is een lach op jouw gezicht. Uh, het Geen Radio 2 op jouw gezicht Tovert Elke ochtend natuurlijk. Heb je lekker geslapen? Heerlijk. Relatief kort, maar heerlijk. Je bent niet extra vroeg gaan slapen, omdat het een belangrijke is. Integendeel. Okay. Uh... Het was 1 uur. Echt waar? Ja. Wauw. Ja. Een... Ik heb heel licht geslapen, heel licht. Je uh... hebt een randje opgezocht, omdat dan vandaag echt ja. tussen 6 en 9 eruit te laten. Om Nu te pieken en om 9 uur ga je helemaal kapot. Geen enkel probleem. We zijn samen, we blijven samen. Goedemorgen, het is fijn dat je wakker bent. En Otto Jan Ham, welkom bij Radio 2. Jouw goeiemorgen daalt voor 2. Hey, hey, VRT, Radio 2. Goeiemorgen, morgen. Hoogstraten. Hoogstraten Aardbeien. Jij bent heel veel, jij bent ook een muzikant natuurlijk. Ja. jij voelt die muziek binnenkomen. Ik, ik, mijn hele lijf voelt dat. Ja, ja. Otto-Jan Ham is bij ons tot 9 uur deze ochtend. Jij bent um, in de app gevlogen ge ge eigenlijk van Radio 2 en je hebt al heel veel plezier. Wat zeggen de mensen? Zijn de mensen blij dat jij er bent? Dat valt mee. Uh, even kijken. Dat valt, valt er valt reuze mee eigenlijk Er heeft iemand een foto doorgestuurd, maar ik weet niet hoe ik daarnaar moet kijken. En iemand stuurt Siska je drie hete bink nog twee achter. Ik weet niet helemaal wat Francis daarmee bedoelt. Maar, uh, het, Ik denk ja, dat het goed is. Dat dus zal wel goed zijn. Ja, oké, ja, ja, ja. Ja. oké. Okay, okay, okay. Als er iets is, als je iets wil laten weten, je weet het die Radio 2-app staat open en het komt als eerste binnen bij Otto Jan Ham. Dus alles wat je hem altijd al wilde fluisteren in zijn oortje, kan dan gewoon. Alle verwijten zijn welkom. Nee, nee, nee, nee. Nee, natuurlijk nee. ah, nee, niet. Heel lieve, heel lieve luisteraars Duurlijk. Echt, echt, echt waar.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 Charles Barkley. Hey, hey, hey! Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Zeker dat je woensdag begint. En op wat voor een manier eigenlijk? Het is 11 over 6. Otto-Jan Ham, die blijft bij mij. Bij jullie dus ook tot 9 uur. Otto-Jan, jij bewaart eigenlijk het um, app-overzicht? App er gaat niets aan mij voorbij van, uh, vanmorgen. Wat nee. komt er nog binnen? Ah, wel. Uh, Marcel die is op fietsvakantie in Volendam bijvoorbeeld, dat weet ik nu. En die luistert naar Echt? Radio 2. Ja. Lief is dat? Ja. Dat is het ook niet zo'n enorme moeite. Nee, maar ik vind dat wel lief. Als je, ja, dat is het is altijd straf als je op vakantie bent dat je toch naar je vaste zwaar. radiozender blijft luisteren. Uh, terwijl Vaak... Volendam, is, is, is muzikaal gezien, dat is, dat is het centrum van Nederland. Ja, natuurlijk. Brandsmit, voilà. WZN, Aldi, hier zit er komt van Radio. Dus als je, als je naar Radio vol, Volendam zou je eigenlijk moeten luisteren, Guido. Ah, kijk, Marcel. Marcel sorry, voor nee, nee, nee, Maar nee, het is nee. met zijn maat Guido dat hij er zit. Ja, oké. Okay. Trouwens, het is vandaag. 10 mei, heb je, je hebt heel veel kinderen, Otto, ja. Ja, is er toevallig een van jouw kinderen jarig vandaag? Nog niet, bijna, binnen een maand. Ja, maar dat is geen toeval, want 10 mei is de dag waarop de meeste Belgen jarig zijn. Superveel Belgen, 27.000 Belgen zijn jarig vandaag. Dat is toch heel logisch ook, hè? Is dat zo? Als je nu je kind krijgt, dan mm -hmm. wil dat zeggen dat je... Het zomer, augustus... Aan het eind van de zomer. De kop op... Ja, echt. Rosé, aperol spritz En de Quechua-tent. De quechua inderdaad. Ja. Zo, dat. Oh, eigenlijk Indian summerkinderen zijn dat. Het. zijn allemaal, Dat zijn allemaal zomerkindjes. Van, het zijn de laatste mooie dagen het is we da? goed van pakken. Goh, bijna, de, de, de, de dagen worden korter. Ja. Kerstmis staat voor de deur, nu nog. Nu nog eens voor kerstmis. Ja, nou ja, zoiets. Als je jarig bent, laat dat gerust weten. Je bent niet alleen, maar voor ons ben je wel even uniek natuurlijk. Annick van den Einde uit Herentals, goedemorgen. Goedemorgen, zusje. Goedemorgen, dag, Annick. Hoe is het met jou? Dag. Hoe gaat het met jou, Annick? Met mij gaat het prima, dank u. Mijn kleindochter komt niet, Dus oh. uh, ik mag geen baby zitten. B -b -b Dat doe ik graag. Dat is heel tof. Het is woensdagmiddag. Doe je altijd een activiteit dan, Annick? Of wat doe je daarmee met jouw kleindochter? Uh, zij komt dan van deze ochtend. Zij is toch ah. maar twee jaar. Ah ja, oké. Okay. Dan kan je daar nog niet echt alles mee doen. Hè. Je kan daar bijvoorbeeld nog niet nee, echt een mee barbecue mee stilten aansteken. aan of zo. doen ah, ja, Of uh, schilderen, graag, die dingen, hè. Ah, maar ja, jong, dat is toch zalig. Een oma waar je zo niet mee, ja, mee kan knutselen. Ja. Ik vind dat echt... Ah. Ik vind daar echt zalig. En die doen ook nog dutjes, dus die zit ook nog even op één Ja, gemak, die slaapt van 12 tot 2. Zoiets. Echt? En... Staan er kinderen die dat doen? Ja, ja die, die van mij nooit. Echt? Nee? Dus, ik kan me niet, nee? niet herinneren dat mijn kinderen ooit geslapen hebben. <lacht> die zijn nu ook niet aan het slapen, die zijn al wakker. Die zijn echt poached eggs aan het maken. Ergels, denk ik En tot hoe laat blijft jouw kleindochter dan aan ik? Oh ja, dat dus zo daar is we werken. Dus Halve zes he, eet hij nog Barbeque was dus. Oh, maar de, so, jouw zoon is echt de grootste geluksvogel. Kindje afzetten bij de mama, warm eten gekregen, goed dutje gedaan. Nou, waarschijnlijk, de overschot krijgt hij nog mee, vermoed ik. Die kijkt ook, zo ja, krijgt ook, je zoon kijkt achteraf. Ja, achter dat wil wel, ja, ja. Ja, ja, voilà. Maar ik vind het zelf echt zalig om te doen. Uh, heb je er nog nodig, eventueel? Heb jij, ja, of inderdaad, ik. heb jij nog dochters? <laughs> ik heb, uh, ik heb uh, nog uh, dochter die twee kindjes heeft, toch? Oh, van je... vier jaar en van acht, negentien maanden. Dus kom komen in het weekend. Oh, in het, heel, heel het weekend? Nee, nee, zo ah, is het een dag in. Oh, okay. Dat is plezant. Annick, ik wens jou een hele, hele fijne dag. En bedankt om iets te laten weten aan ons. Ja, dankjewel jullie ook. Dankjewel Annick, salut. Tja. Ze zijn alleen maar dag. Ik had al moeten horen. Een paar tellen verblind, de mist is wonder. De liefde onvoorspelbaar is Wij niet of wij willen een hand Het is Guus Meeuwis en je bent ervan onder de indruk. Hè? Ah, wel, ik ben de gedeng Guus Meeuwis gewend. Het <lacht> klinkt helemaal anders. Het klinkt oh, veel, veel rauwer. Ja, ja voilà. maar die mens heeft na... Hoe, hoe oud is dat nummer? gedeng 40? 50? <lacht> of zo. Die heeft ondertussen... Dan een... ja, okay. reden er nog zo'n treinen, hè, die gedeng deden. <lacht> Hollywood heeft er een nieuwe baby bij. Dat is voor na dit... De ruil naar duurzaamheid van Excellent. Ga snel naar je vakman en krijg tot 500 euro inruilkorting. Excellent! Meer info op excellent.be Zeg Aldi, wat is nu de slimste actie? Wel, heb je een tuinfeestje? Nodig dan zeker ons vers barbecuevlees uit. Met prijzen op ribbetjes, brochettes en meer Belgisch kwaliteitsvol barbecuevlees. Aldi, altijd slim. Nu bij Aldi vier verse kippenbrochettes met ananas van 150 gram voor de prijs van maar 6,75 euro.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 Excellent. Bij Excellent gaan we voor duurzaam. En daarom krijg je nu een extra inruilkorting voor je oude tv. Ja, we noemen het ruil naar duurzaamheid. Zo krijg je nu tot 200 euro inruilkorting... bij aankoop van een nieuwe energiezuinige LG OLED EVO-TV. Wow, zomaar tot 200 euro inruilkorting. Ja, ja. Dat is beter dan zelf met je oude tv naar het recyclagepark wijden, hè? Dus beter voor je portemonnee en voor het milieu. Excellent, jouw vakman streef bij. Kijk op excellent.be.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 Uh, schat, waar is de andere helft van onze radiospot? Dat is gewoon 50% af. Net als bij Stijlaarts nu. Kom, geef mij dat je handdoek, we zijn al weg. Oké. Okay. Kom nu naar Stijlaarts in Demse of Lier... en u krijgt 50% korting op uw hangtoilret... uw inloopdouche en uw vloerverwarming. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. Radio 2. Goeiemorgen, morgen. Een heel goedemorgen woensdag 10 mei en Hollywood heeft er een nieuwe baby bij, want Robert De Niro die is opnieuw vader geworden en dat voor de um, achtste keer denk ik, of de zevende keer, terwijl de acteur ondertussen al 79 jaar oud is. Ja, hij heeft dat verteld tijdens een tv-interview, want de interviewer die vroeg iets over zijn zes kinderen ja? en dan zegt De Niro, ja eigenlijk heb ik er nu zeven. Oh. En uh, iedereen valt dan uit de lucht, want niemand wist zelfs dat De Niro een nieuwe relatie had. Hmm. En hij heeft ook niet verteld wanneer dat kind dan precies geboren is. Hmm. En of het een jongen of een meisje is, en met, mm. hoe het heet. Niemand allee, heeft gewoon gezegd, ik heb eigenlijk zeven kinderen. Is zijn niet gewoon in de war? Hij yes. is 79. Het zou ook kunnen dat hij gewoon een klein beetje vergist heeft. Nu moeten we dat eens dubbelchecken, inderdaad. Ja. Maar, toch, is... maar uh, hij had dus al zes kinderen uit eerdere relaties. Uh -huh. en het oudste kind van de Nero is ondertussen 51 jaar. En zij heeft er dus nu een pasgeboren halfzusje of halfbroertje bij. Ik zou denken ook, 51, dat is ook al op het randje van, zou ik die nog laten babysitten? Ja. En zoals je denkt, zo, een veertienjarige, gaan we dat al doen? Dat is wel jong. 51 ja. is dan niet wat te oud om te babysitten. Dat snap ik. Ja, ja. dat gaat ook niet. Ja, absoluut. Ik zou zelfs Robert De Niro niet laten babysitten op zijn eigen kind. Ja, nee. Maar ik, ik moet ook meteen denken aan Mick Jagger. Hoe zit dat daarmee? Ja, hij is 73. Uh, en toen werd hij, op zijn 73ste werd hij voor de achtste keer vader. Hmm. Hij heeft dan acht kinderen dus bij vijf verschillende vrouwen. Wow. Wow. Dat is Rock en Roll. Dat is inderdaad. Als je Rock en Roll moet omschrijven in de Vandalen, dan is dat gewoon Mick Jagger, heel veel kinderen, heel veel verschillende vrouwen. En ik zei het daarnet al, het is 10 mei en het is, ik vind het opvallend, de dag waarop de meeste België jarig zijn. Ja, vandaag zijn in totaal zo'n 28.000 jarig. Dat is heel veel, hè? Ja, en er zijn eigenlijk een beetje verschillende theorieën voor. Het kan enerzijds te maken hebben met de invloed van temperatuur op de kwaliteit van het mannelijk zaad. Huh? Ja. Dan, dan is het een goede temperatuur. Ja. Maar die temperatuur van het mannelijk zaad is. Dat in, in augustus altijd... is dat ook wel echt. Dan weet het niet, dan heb je een korte broek aan. Maar dat, is, die zit, sorry, zoveel, dat moet toch altijd op lichaamstemperatuur zijn, mannelijk zaad. Daarom zit dat toch gewoon ook heel veilig daar. Het ja. gaat over de buitentemperatuur, denk ik niet. Maar mannelijk zaad moet toch altijd op lichaamstemperatuur? Ba ik ben geen dokter, hè. Maar, nee, ik ook niet. Maar, uh, somebody help me. Nee, maar gewoon, het heeft toch te maken. Misschien, wacht, ik, mag, ik even, mag ik even mijn mening? Dus, ja, ja, je als het, zegt het is... over mannelijk zaad gaat, hebben we hier toevallig al. Over mannelijk zaad weet ik. <laughs> nee, maar ik wil zeggen, dan, als het, dan, dan is het lekker weer, dat een loshangende short. En dan is er wat airco eigenlijk, richting zaad. Ah ja, ja dus dat, dat eigenlijk dat die in vorm zijn. Dat die, dat, dat die door gewoon wat, wat, wat potenter is dan anders. Ah ja, dat is maar goed, want je had nog meerdere theorieën, geloof ik, hè, of niet? Ja, het zou ook te maken kunnen hebben gewoon met de seizoenswisselingen. En de vruchtbaarheid van de vrouw. Maar eigenlijk ze ah. weten het gewoon niet. Maar het is toch een puur sfeer. Dat kan toch niet anders? Toch? Zo, het einde van de zomer. Ik zijn denk echt, dagen, hè? Ja, dat wat we net dachten. Dat, wel wat, dat begint, begint al wat vochtig te worden ook terug. <lacht> nee, maar toch, als je dan gaat kamperen, is het toch zo wat dauw op de tent al. <lacht> wat je allemaal heel dubbelzinnig kan interpreteren. Maar ja, ik wil het net die, zeggen, ga in, door. Die Indian Summer Vibes. Ik, ik voel hem wel. Ja. In elk geval, laat het weten. Als je ook jarig bent. Er zijn 28.000 Belgiën jarig vandaag. Er moet er toch tenminste eentje van naar Radio 2 luisteren. Ik dacht te zeggen of er moet toch tenminste één kind van Robert De Niro tussen zitten. <laughs> kan ook. We gaan er achteraan. We gaan het allemaal onderzoeken. Goedemorgen, morgen. Siska Scooters. En Otto Jan Ham. Radio 2.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 The best I have for you. You sometimes make me sad, ain't blue. Wouldn't have it any other way. Love my aim is straight and true. Cupid's is just for you. But Sarah just for you I even painted my toenails for you I did it just the other day Love, oh love I gotta tell you how I feel about you Cause I Dus Lena en Satellite op 10 mei zijn de meeste Belgiëjarig. Het zou kunnen zijn in de nasleep van Krammerok. Het laatste festival zou zeker kunnen. Dat is een heel romantisch festival. Is dat zo? Ja, tuurlijk. Dus Daar kan het wel gebeuren. Het kan daaraan liggen. Het ja. Waasland natuurlijk ook. Hè? Poh, altijd goed, hè. Wat happens in het Waasland? Ja, wel ja. Wordt negen maanden pas duidelijk. Ja, wordt uh, op 10 mei geboren. Ja. Zijn er voor de rest nog leuke berichten in de app? Enorm ik... veel leuke. We hebben de is eerste gaan gemeld. Benny Seaborgs is jarig vandaag. Ja, En wat ik ook heel grappig Renilde heeft mijn naam eens moeten googlen Om te weten waar de voornaam stopt En de achternaam begint ah, Ik weet het eigenlijk ook nog altijd niet Dus Ham is de achternaam ah, ja, ja. Ik snap het, dat is goed dus Veel mensen zeggen Als je zeker wilt zijn Zeg je gewoon Otto Janam <laughs> Ja of, of, En dan zoals Shakira Als een, in één deel gewoon Shakira is maar één woord ah, maar Ja, maar ik bedoel Het is, is Sha Ki Of Ra? <laughs> Absoluut Of zo Natalie Van Laat bedoel ik ja. Eigen, Alles in één keer Otto ah. Janam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 without the slide. is er zo klaar voor, maar dit klaar geboren is. Ready for the ride van Natalia. Oeh, één over half zeven. Schema heeft de hoofdpunten. Goedemorgen. Een reispas in Vlaanderen kost gemiddeld 77 euro. Maar de verschillen tussen de gemeenten zijn soms hoog. In de ene gemeente betaal je niks en in de andere 110 euro. Gemeenten mogen zelf beslissen over de prijs. En op het Eurovisie Songfestival heeft Nederland zich niet kunnen plaatsen voor de finale. Tien andere landen mochten wel doorgaan, onder meer de topfavorieten Zweden en Finland. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen. en die kostprijs van een internationaal reispaspoort... verschilt ook in Oost-Vlaanderen erg van gemeente tot gemeente. Leden betaal je het meest. Daarna volgen Dendermonde, Lebbeke en Sint-Niklaas. Een reispas heb je nodig om buiten Europa te reizen, maar ook naar Groot-Brittannië sinds de brexit. De basisprijs is 65 euro voor een volwassene. Als je je pas wat sneller moet hebben, dan gaat dat via een spoedprocedure. En dat kost een volwassene al vaak tot 250 euro. Gemeentes mogen meer aanrekenen voor die passen zoals bijvoorbeeld administratiekosten en zo kost een reispas in Leden het duurste dus 90 euro voor een volwassene in spoedprocedure 280 euro in Zottegem in onze provincie kost een reispas voor een volwassene het minst 69,5 euro De advocaat van de Gentse zesvoudig moordenaar Freddy Orion is tevreden met de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens Dat hof heeft geoordeeld dat Orion elk perspectief op mogelijke vrijlating mist en dat is een schending van de mensenrechten. Orion is veroordeeld tot levenslang, hij zit al 44 jaar in de cel. Advocaat Jurgen Millen. Wel, ik verwacht niet meer en niet minder dan dat de overheid een handelingen gaat stellen die er wel toe bijdragen dat Freddy Orion in de maatschappij kan terugkomen. En ik denk dat daar meer dan voldoende aanzetten van onze kant al zijn gegeven die tot nu toe al sinds altijd werden afgeblokt. Een team van experten oordeelde dat hij in aanmerking komt voor vrijlating en stelt als tussenfase een psychiatrische instelling voor, maar dat mag niet omdat hij nooit werd geïnterneerd. Oost-Vlaanderen heeft twee keer een prijs voor de beste publieke ruimte binnengehaald. 29 Vlaamse projecten stuurden een kandidatuur in. En daaruit werd het Landschapspark in het domein Puienbroek in Wachtebeke gekozen als winnaar in de categorie Landelijke Projecten. De prijs voor de beste stedelijke publieke ruimte gaat naar de nieuwe winkel Wandellus in Sint-Niklaas. In de app van 14 Nieuws lees je er meer over. En in Gent is de studentondernemer, de Gentrepreneur van het jaar, verkozen. De eer gaat naar Louis van Houten. Hij studeert. ...meubel en design aan Kask... ...en heeft zijn bedrijfje Knus. Daarmee heeft hij Swerels eerste verwarmde poef ontwikkeld. En dat kwam dan weer voort uit het idee... ...om terrassen op een duurzame manier te kunnen verwarmen... ...zonder gasbranders boven je hoofd. Louis wordt nu een jaar het gezicht... ...van alle ondernemende studenten in Gent. Eerder werd hij door Uniso al uitgeroepen... ...tot starter van het jaar. Het aantal student-ondernemers in Gent... ...is de laatste vijf jaar verdriedubbeld. Vorig academiejaar hadden zo'n 1500 studenten... ...een ondernemend idee. Ook vandaag blijft het een erg wisselvallige weerdag. Kans op regen en buien blijft bestaan. Lokaal volgens sommige weermodellen tot enkele tientallen liters per vierkante meter. Vooral in de ochtend nog. In de late namiddag wordt het dan geleidelijk aan droger in Oost-Vlaanderen. Een 15 à 16 graden bij een matige zuidwestelijke wind. Ook donderdag staat volledig in het teken van regenbuien. Dankjewel daarvoor en wat er ook gebeurt. Er is verkeersinformatie. Ja, dat is altijd zo. Hè. Goedemorgen. Maar het valt nog mee hoor. Vanmorgen vroeg tien minuutjes aanschuiven naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst Op de Antwerpse ring richting Gent is het wat aanschuiven. Ook aan de Kennedy tunnel. Voorlopig zo'n vijf à zes minuten. Dat valt ook nog wel mee. Naar Brussel één file van tien minuten op de E314 van Tielt Wingen tot Aarschot. En dan een jammerlijk ongeval op het spoor, want daardoor rijden er geen treinen momenteel tussen Herental. En Lier. Wanneer ben je jarig, Hajo? Oh, 5 december. Ah nee, dat is, dat is, ja. dat is niet, nee. Vandaag zijn de meeste België jarig. Dat is heel, ja ik, ik heb het gehoord, Speciaal. Ja, ja, ja, we zijn. Ja. Aan het, we zijn er zijn heel aan het... veel mensen nu ook aan het sturen waar dat zij dan precies een kind verwekt hebben. Wel we dat niet gevraagd. Hebben we hebben dat niet gevraagd, maar blijkt echt dat er heel veel op festivals enfin, kinderen verwekt worden. Ik ja. ga nooit meer op eenzelfde manier naar een festival gaan. Denk ik. Nee, nee, nee, Dranouter, 2000, daar is het gebeurd bijvoorbeeld voor Anne. <lacht> daar heeft haar zoon verwekt. <lacht> Wie twijfelt hoe hij meer uit zijn spaargeld kan halen?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 Jouw goedemorgen telt voor twee. Goedemorgen, morgen. Siska Scooters en Otto Jan Ham. Radio 2.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 Afrika van Toto. Het is 19 voor 7. Een heel goede morgen. Het is woensdag 10 mei. Otto-Jan, jij blijft hier tot negen uur, zie je dat nog steeds zitten? Absoluut, een hele ja? keer. Ja. Ja? Is er iets wat je nodig hebt, iets waar we jou plezier mee kunnen nee, Ik ben al de hele tijd naar die tapieplein aan het kijken. Die, ligt. die, die ziet er heel aantrekkelijk uit, dus ik ga hem straks even plat op liggen. Ah ja, oké, okay, dat, dat is geen probleem. Ja. Dat mag, want het is een bijzondere dag ook. Want op deze dag zijn de meeste Belgenjarigen, 28.000 in totaal. Steven Maas uit Mortsel, die uh, zegt, ja, mijn oudste dochter is geboren op 13 mei. Dat had even goed 10 mei kunnen zijn. <laughs> Maar toen ik en mijn vrouw haar aan het maken waren, hebben we nooit gekeken naar seizoen, temperatuur of andere mogelijke invloeden. Het was vakantie, alle stress was weg, zou ik kunnen zeggen. Je hebt het gezegd, Steven. Een heel erg goeiemorgen. Stijn Soete uit Vilvoorde zegt ook ik ben een product van de Summer of 69. Ze waren er niet, maar mijn ouders waren behoorlijk in Woodstock-sfeer. En dan zo dat gezichtje met die hartjes Het is een soort van hete ochtend. Daniel ja. Cambree laat weten dat zijn Shoe vandaag jarig is, 70 is. Dus, oh, dus, ja, ja, goed. Dat een shoe. is goed. En Benny Seaborgs uit Genk. Hipper de pieper de pieper de piep. Hoera. Gefeliciteerd, Benny. Dank je, dank je. Gelukkige verjaardag. Je wordt vandaag 46 jaar. Hoe voelt dat? Hoe ben je opgestaan? Uh, goed, goed, goed. heel goed, eigenlijk. Ja? Was er al iemand die een verrassing voor jou heeft voorzien of zo? Stond er al misschien een klein gepocheerd eitje met een toosje met salm klaar? Of iets anders? Uh, nee, dat niet. Maar wel mijn boterhametje, dus. Heeft er iemand jou, jouw boterhammen al gesmeerd? Ja, ja, mijn vrouw doet dat. Die doet dat altijd. Ah ja, altijd. maar heb, heb je al gekeken wat, wat erin zit vandaag? Misschien heeft er wel een extraatje bij gedaan voor je verjaardag. Ah, Dat kan misschien zijn, ja. ja nu niet, want je zit volgens mij in de auto. Niet nu, niet nu kijken, hè? maar, maar dat, gaat, dat belooft voor straks. Ja, hoe, ga jij jouw verjaardag, ja. hoe ga jij jouw verjaardag vieren, Benny? Uh, vandaag is het werkendracht, dus ik ben zelfstandige chauffeur. Ja. Dus, Bosse, Antwerpen, beladen Frankrijk. En dan huis. Uh, maar zaterdag hebben we met de familie een brunch dus. Oh, dat Op is tof. Brunchen is wat van het ja. tofste dat er bestaat toch? Je mag ja, vroeg beginnen en je mag laat eindigen en je mag zo zat als een kanon zijn van de mimosas. Allee, zeggen ze. Zeggen ja. ze. Okay. Ja. Voilà, Benny, ik, ik, ik, ik gooi maar wat in jouw richting. Hè. Doe ermee wat je wil. Ja. Ik wens je een hele, hele ja, fijne ja, verjaardag. Dank je wel om het laten weten. Ja. En uh, ja, gefeliciteerd. We hebben ook nog Ronnie, Ronnie. Goedemorgen en gefeliciteerd. Dank u wel. Amai, Amai, Amai, Amai. Wat een prachtige dag. Ronnie, hoe, ja. hoe jong word jij vandaag? Jong, uh, drie, twee keer 35. Ah, voilà. Kijk 70 jaar. Ja. 70, Ronnie, dat is goed. Hoe ga jij dat vieren vandaag? Uh, ik ga beginnen nu met naar de controle te rijden, bij de auto. Oh, dat is leuk. Zo, een, een uur of vier wachten totdat ze even kijken of dat er niet te veel... Nee, nee, ik heb een afspraak gemaakt, dus het zal maar, misschien wel vlotter gaan. Ronnie, en als je zegt dat je jarig bent, denk ik dat ze je sowieso anders gaan behandelen daar. Dat je sowieso in een andere rij mag gaan staan en dat je ja. wat sneller over een brug mag rijden en zo. En dat is met een rode loper dan, hè? Ik, hoop het. Welk, ik welke, hoop het. Welke controlepost is het, Ronnie? Is in shop. Is een job. Ah, maar nee, ik maar dat schaadt eens... eigenlijk, ja. En hoe oud is je auto, Ronnie? Uh, die is 23 jaar oud. Ja, dus be begint ook al respectabel te worden. Ja, ja. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. Maar dat is wel echt heel plezant. En dus, je gaat naar de controle. Wat ga je dan doen, Ronnie? Want het is jouw verjaardag, hè? we moeten dat um, wat oppompen hier. Ja, ja. Dan kom ik dus naar huis en dan gaan uh, mijn echter niets klaarmaken voor, mij. Nee. Maar die echtgenoten, dus. dat zijn allemaal een soort van prinsessen. En wat, gaat ze jouw lievelingseten ja, maken? Uh, dat zou kunnen, ja. En ja, wat ja. is dat dan? Ik denk gewoon frietjes met een busteek. Dat is wel echt goed. Dus. Op de middag al, als lunch. Ja. Ja, op de middag, op de middag. Ah, zo, ja, ja, ja. zo, biefstikbrunch. Ja, Gewoon echt ja, over, ja, tien uur beginnen en, en dooi tot vijf uur in de namiddag. En af en toe een ja, de caché ertussen, ja. met een balken ijs. En dan veronderstel ik, als jij smiddags frieten met biefstik hebt gegeten, wat gebeurt er dan, Ronnie? Een dutje. Dan kan ik een, snap, een snapje doen, hè. Oh, ja, inderdaad. De leven, de leven. Dat klinkt echt heel goed. En vanavond beginnen we opnieuw, Ronnie. Een flesje open. Ja, lopen. dan komen de, kindjes, komen de kindjes langs en dan gaat de kurken eraf. De, oh, mijn Ronnie, ik, ik voel me thuis bij u. Ja, hè. ik heb het gevoel... Ik zin om zelf een tekening te maken en vanavond ook aan te schuiven. Gewoon. Ja, ja oké, okay, kom ja. maar langs. Oh, Ronnie, ja. zo lief. Ik wens jou een heel erg, heel erg mooie verjaardag. Dank je wel om iets te laten denk, weten. Hè. Ja, ik denk u vriendelijk. Salut, dag Ronnie. Ja, Otto-Jan, Otto vorige week was trouwens de laatste aflevering van Viva La Fetta. Ja. Hoe was dat? Hoe is dat? Ik, dat ziet er zo plezant uit, maar is het even leuk als het lijkt op de knos? <laughs> nee, het is wel heel leuk, maar het, is, het duurt lang, zeg ik altijd, tegen mensen zo. Het is, het is een lange periode dat je daar zit. Jullie zijn echt heel de tijd daar Wij is zijn echt. Rink aan één. En, en, en, en, maar maar het, is wel, ja, het is wel heel leuk en als ik het terugzie, denk ik van amai, dat ik wou dat ik daarbij was. Maar ik was daar ook bij, ja. hè? Maar ik kan me voorstellen dat... dat, dat dus ik kreeg gisteren een bericht van vrienden uh, uh, die, die erheen gaan en die allemaal tips vroegen. En toen dacht ik van ah, ik, ik kende Eiland ook heel goed al. Ja, ja, jij bent echt de, de, de, de, de, de, hoe heet dat dan, de reisleider van Sifnos. Ja, eigenlijk wel een klein beetje wel. Ja. Het ja. is even wachten op een ereburgerschap, maar, maar uh, dat, dat, dat, dat, dat komt er ooit nog wel aan. Absoluut. Zo. Ja. Ik zou kunnen vragen welke gast was het leukst? Niels de Stadsbader. Ja? Nee, nee. Welke gast heeft jou het meest verrast? Uh, ik, uh, ik... Ja, Brandon Wen kende ik niet. Nee, nee. En dus die kon alleen maar verrassen. En ik moet zeggen, ik, dat is een onwaarschijnlijk mens. Misschien moet je even zeggen wie dat is. Brandon Wen is de opvolger van Walter van Beirendonk en de directeur van uh, de Modeacademie in Antwerpen. Hm? Een flamboyante verschijning. Hm? Een fantastisch warm, uh, intelligent wezen waar, waar, ik, waar ik echt uh, uren naar zou kunnen luisteren. Ik heb dat daar ook gedaan. Heel, heel heel leuk mens. Ja, Francis die vraagt in de app van Radio 2. Heb je Jani zijn kousen al terug? Ja, maar dat is dus een gruwelijk misverstand. Omdat, dus, uh, voor de mensen die dat niet gezien hebben. Maar, maar Jani Casalsis heeft mij beschuldigd van het stelen van zijn kousen. Ja. Maar, jij kent mij, dat zou ik nooit. Ja, dat zou ik misschien echt wel doen. Dat ja, zou ik wel Ik zou oh, kunnen, kousen. Ja, Ik ga ja, die aandoen. Het zou kunnen, maar in dit geval waar het echt. Ik weet, ik weet het nog altijd 100% zeker. Maar hij weigert in te binden. En, en het ergste is dat, dat, dat niemand de kousen nu heeft. Op het einde waren we altijd kwaad. En dus liggen die kousen die liggen nog op Sifnos. Oh nee. Ja. Ik denk dat die ondertussen ingekaderd gaan zijn. Ik mag het hopen, het inderdaad. Ja, in in, ja, in zo'n brons gegoten. En dat dat ook, eh... Mensen kunnen daar ook over strelen en dat brengt geluk. Ja. Ja, nee, daar word is... je vruchtbaar van. Ja, dat we niet. Over vruchtbaar gesproken. Het is 10 mei en de meeste mensen ooit zijn jarig vandaag. 28.000 Belgen. Laat het zeker nog even weten als jij jarig bent. morgen. Siska Scooters en Otto Jamham. Radio 2. Het kan te maken hebben met het feit dat ik hou van jarig zijn. Maar ook, ik wens, ik, ik hou ook als andere mensen jarig zijn. Dan hou ik er ook van. Dus laat het weten als je vandaag jarig bent. So no Jarig, jarig, iedereen jarig ook heel veel huwelijksverjaardag. Het wordt een mooie dag vandaag. Margot van de Regio. Onze Margot van de Regio die kan je ook gewoon zien als je kijkt naar VRT1, naar VRT Max of even in de app van Radio 2. Margot, goedemorgen. Hallo. Zit jij nu weer ergens? Goedemorgen. Ik ben onderweg naar Dijnse, naar het rope, rope skipping team daar. Die hebben zich geplaatst voor het WK in Colorado in Amerika. Heel tof allemaal, maar er is wel een klein probleempje. Want de overwinning die kwam vrij onverwacht. En er komt ook een prijskaartje van 27.000 euro bij kijken om naar daar af te reizen. Dat geld hebben ze op dit moment nog niet. Dus ze zijn daar een beetje aan het brainstormen hoe ze dat allemaal gedaan gaan krijgen. Ga je een beetje gaan helpen? Oké, okay. want zo ben jij dan ook wel. Als er 27.000 nee. euro op tafel gelegd moet worden, dan bel je gewoon Marco en die komt helpen. Ik weet niet op welke manier ze dat gaat doen, maar als er goede ideeën zijn om dus die mensen ja, te kunnen steunen, want dat is dus het wereldkampioenschap rope skippen in Colorado, in Amerika, dan uh, stuur je het maar in de app. Heb jij een idee, Otto-Jan? Volstrekt niet, nee. nee. Nee? Ik weet dat er straks iets gaat komen. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Rope skipping... Daar weet ik heel veel over. Kan je het kan je touwtjes springen? Want heel weinig jongens kunnen dat. Hè? Uh, nee, ik kan dat niet. Ik ken, toevallig heb ik nu een collega, uh, ins goeie gast, die, die, die in een rope club zit. Ah, ja, dus, dus ik ken iemand die dat doet. Dus ik heb hij heeft wel beloofd dat hij mij uh, de ropes gaat leren. Dus ik ben wel benieuwd. Zo. Ja, okay. Maar ik wou dat vroeger altijd, ik deed dat vroeger wel. Ja. Omdat is dat deden en die ah, ja, zagen er goed uit, dus dacht ik, ah, moet dat ook kunnen. Ja, en maar niet lang voor. Maar redelijk, nee, ja. We, we, we, we, we lang voor, Redelijk, heel lang. Maar dat lichaam komt ergens vandaan, hè. Dat is dat wel ropeskippen. Ik, ik, ik dacht dat er staat een kathedraal in de studio. Dat was ook Jan Han. Dat ik gewoon al die tijd. Het negen ja. uur, een beschermd monument op de radio. Marco van de I first real six string My fingers play. Het is dus er grappig Of kan je het voorlezen? Ja, het gaat nog altijd over zo wanneer kinderen, en waarom iedereen jarig is nu, en Fredje stuurt, mijn nageslacht, vruchtbare festivals. Xena is werchter, Kevin is, is op en Greet is graspop. En Tomorrowlander is er nooit gekomen. Balwazen, dat is met de B van bijzonder goed verzekerd zijn, maar ook met de B van beleggen. Beleggen begint bij Balwazen. Ontdek het bij je makelaar of op balwazen.be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 en andere beautykado's. Profiteer van ronde prijzen op alles. Doe klas. Het zijn frigo-deals bij jouw OK Supermarkt. Zo krijg je nu drie sandwiches gratis bij aankoop van twee Delio smeersalades. Ah, dat is schitterend, hè? Dan loopt mijn lunch helemaal gesmeerd. Maak het lekker makkelijk met de frigo-deals van OK. OK, dat is snel, goedkoop en makkelijk. Baloise. Dat is met de B van bijzonder goed verzekerd zijn.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 Proximus stelt voor I got the fiber. Als ik rustig in de zetelwerk van thuis fiber. Als mijn zoon gamet en mijn dochter zit voor de buis Als ik gigafiles vlotjes naar collega's versluis fiber. Als ik dan tegelijk nog eens video call zonder hapringen en zonder huis I've got the fiber Ultra snel en stabiel internet Nu twee maanden gratis op je pack Info en voorwaarden op proximus.be Proximus Think Possible. Een heel erg goedemorgen zeg, het is een woensdag en wat voor een superveeljarige vandaag kan je missen. Elke dag, telk voor 2, weer radio 2. En het is 7 uur, hier is ons Schema SciSci. MUZIEK Goedemorgen, reispassen kosten meer in de ene gemeente dan in de andere. En wereldwijd zijn er te veel baby's die te vroeg geboren worden. Als je een reispas of internationaal paspoort aanvraagt, betaal je daar in sommige gemeenten veel meer voor dan in andere. Elke gemeente moet per reispas zelf 65 euro betalen aan de federale overheid. Maar daarbovenop kan een gemeente nog extra geld vragen. In de Brusselse gemeente Vorst betaal je bijvoorbeeld 110 euro, maar in Ardoje in West-Vlaanderen is een reispas gewoon gratis. De prijzen gelijk trekken is wel moeilijk, zegt Nathalie De Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Die verschillen tussen gemeenten... Die vloeien voort uit de politieke en fiscale autonomie van gemeenten. Iedere gemeente heeft een verkozen gemeenteraad. Die hebben ook het recht om eigen beslissingen te nemen. En dat is zo op allerlei vlakken. De ene gemeente heeft ook een zwembad of een recyclagepark en de andere niet. En ook de prijzen die ze daarvoor aanrekenen verschillen. En dat heeft ook allemaal te maken met de lokale context. En de gemeente kent die het beste. In Vlaanderen kost de reispas gemiddeld 77 euro. Een overzicht van de prijs in jouw gemeente kan je vinden op 14nieuws.be. Zo'n 100.000 mensen en bedrijven hebben al lange tijd problemen met hun gas- of elektriciteitscontracten. Dat schat de federale ombudsman Energie. Door informatica problemen bij hun leverancier of netbeheerder Fluvius is het voor hen niet mogelijk om van energieleverancier te veranderen of krijgen ze foute afrekeningen. Sommige probleemgevallen slepen al anderhalf jaar aan. Bjorn Verdood van Fluvius zegt dat ze er wel mee bezig zijn. Op dit moment zijn er 50 mensen die specifiek op dit probleem aan het werk zijn en die dus echt dag in dag uit klantendossiers bekijken, proberen goed te vatten waar een technisch probleem specifiek voor die klant is ontstaan, daaruit ook te leren. En we hebben echt wel de betrachting om de meerderheid van die problemen tegen de zomer opgelost te krijgen. We kunnen alleen maar ons uiterste best doen.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 De vorige Amerikaanse president Donald Trump is door een jury schuldig bevonden aan seksueel misbruik en laster. Trump zou in 1996 een schrijfster hebben betast en verkracht in een pashokje. Volgens de jury is verkrachting niet bewezen, maar misbruik en laster wel. Donald Trump zelf heeft alles altijd ontkend en zegt dat hij de vrouw zelfs niet kent. Hij moet haar nu een schadevergoeding van 5 miljoen dollar betalen, maar hij gaat in beroep.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 Ze zijn zelf ook teleurgesteld dat ze niet naar de finale mogen. Ik baal echt, want we zaten gewoon zo in spanning met z'n tweeën. En de landen tikken op en oh, we willen ja. er zo graag bij zitten. Ik heb gewoon helemaal nog steeds vertrouwen in mijn toekomst... als muzikant en als artiest en dat is het zijn. Morgen is het de tweede halve finale, dan strijdt voor ons land Gustave om een finale plek. En in de halve finales van de Champions League voetbal is de heenmatch tussen titelverdediger Real Madrid en Manchester City op 1-1 geëindigd. Real kwam eerst op voorsprong, maar rode duivel Kevin de Bruyne maakte na de rust gelijk. De terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld. En vanavond spelen de twee Milanese ploegen, Inter en AC, tegen elkaar in de tweede halve finale. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Militairen en af en toe een luide knal in Kruisem Vandaag niet schrikken, het leger houdt er maar een oefening. En een man uit Lievegem die al 17 keer was veroordeeld en rijongeschikt verklaard... is nu nog eens veroordeeld tot twee jaar rijverbod. Het kan nog goed regenen vandaag, vooral ten zuiden van Gent in de Vlaamse Ardennen. In de late namiddag wordt het droger met opklaringen. De temperatuur blijft hangen vandaag rond de 16 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half acht en in de app van VRT Nieuws. We'll het is woensdag 10 mei. Ik denk dat het redelijk rustig is op de baan, hè, hajo? Voorlopig wel, ja, inderdaad. Het is wel opletten op de E17 van Antwerpen naar Gent. Opletten daar in Beervelde, net voorbij de oprit, voor een obstakel. Weet je niet wat het is. Rechterrijstrook is wel dicht, zegt de politie. Verder gaat het wat langzamer naar Antwerpen op de E313. Zo'n 10 minuten vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je wat aan de Kennedy tunnel. Maar het is echt niet zoveel momenteel. Kleine vertragingen ook naar Brussel. Op de E40 vanaf Afligem. Op de E19 vanaf Peuty en dan ook op de E314... daar wel een kwartier geduld oefenen van Aarschot tot Holsbeek. En door een ongeval tot slot rijden er momenteel geen treinen... tussen Herentals en Lier. Vandaag. Het is een woensdag, dat is een halfdagske voor heel veel scholieren. natuurlijk. Misschien ook wel voor andere mensen. Het is 10 mei vandaag. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. En hoe dat die begint. Want vandaag is ook de dag waarop de meeste Belgen jarig zijn. 28.000 Belgen zijn jarig. Jan, er komt heel veel reactie. In ja, de app. heel veel mensen die jarig zijn, inderdaad. En, en Kim de Krook die uh, uit Aalter die laat weten dat hij dochterjaar is. Leonie heet die. Ja? Zij, uh, Proficiat Leo. 16, 15 vijftien jaar? Nee, 15 jaar vandaag. Ze ja. dus heeft ook een foto gestuurd. Ze dus zei croissants, ballonnen, een kroon en frambozen. En dan heeft ze echt een foto erbij gestuurd. En waar, wel, wij enigszins in de war zijn, Siska. Ja? Want dat ziet er prachtig uit. Het is een heel mooi ontbijt. Met, uh, met, met een goed gedekte tafel. Er staat iets in de oven. Dat kunnen we allemaal zien. Mm. En alleen weten wij niet heel zeker of wij naar de dochter kijken of naar de moeder. En ik weet ook niet zeker of dit een belediging dan wel een compliment is. Ik, ho ik hoop dat het de moeder is, want die gaat heel blij zijn. Ja, dat hoop ik ook. En als het de dochter is, dan. dan is dat een is ook... heel mooi meisje? Dat is echt een prachtig meisje. Dan. Die er eigenlijk echt al heel volwassen uitziet voor haar leeftijd. Zonder dat we te veel druk op haar schouders willen. Nee, dat is waar. Maar het enige wat, ik, wat, wat mij doet vermoeden dat het de moeder zou kunnen zijn. Is omdat ze fruitstap aan het uitschenken En het lijkt mij dat de jarige dat niet zelf hoeft te doen. Die hoeft niks zelf te doen met zo'n moeder, want die heeft alles geprepareerd eigenlijk. Dus Kim, de mama van Leonie, laat ik weten of jij het bent. Ja. En ook gefeliciteerd. Gewoon voor ons, dat we het moeten, voor onze administratie. Je... Wij moeten dat weten. Wij moeten die foto ergens kunnen uh, catalogeren. En dat, dat is uh, ja. een mooie, mooie parketvloer ook. Patrick uit Oudenburg, die uh, 59 jaar, en die zegt, ja, vijf rokwerchters, vijf kinderen nu. Wij doen geen festivals meer. Het werd... Vind ik ah, heel we moeten ons vragen beginnen stellen bij de reden waarom, waarom muziekfestivals er zijn in de eerste plaats. Is dat voor de muziek? Komen mensen voor de muziek of komen de mensen om voor de kinderen te maken? Voor, voor het planting? Voor de vogelarij. Wat is er toch mis met de mensen? Ja, Dat gedoe met die, met die reispassen, ik vind het nog opvallend. Dus In de ene gemeente betaal je meer voor je reispas dan in de andere. Um, in Ardoje, dat ligt bij Roeselaar, daar is het gratis. Waar Halle. woon jij, otto -Jan? Halle. Halle. Ik zoek dat even op, want op 14 Nieuws kan je kijken... Um, Jouw gemeente, Halle, dan zitten we aan 85 euro. Temsen, waar ik woon 80 euro... Sheema, waar woon jij? In Contig. Kontig. Even kijken. 70 euro. Ja, wat hè. Alle narkontig. Cheapos. Dat is wel makkelijker bereikbaar dan Ardhoyen ook. Als je naar moet mag wonen, speciaal daarvoor, <lacht> ga je veel opgeven ook. Of niemand gaat daar ooit op reis. Er is die vete tussen Aalst en Dendermonde vandaag. En dat, dat, dat staat in vuur en vlam. Dat is weer heet aan het worden. En dat komt door die Vlaamse kanon die gisteren mm. is uitgekomen. Dat is een boek met alles wat erin moet staan. 60 dingen die onze Vlaamse cultuur definiëren. En dus het ding is, het rosbijjaard van Dendermonde... Krijgt twee bladzijden. Oh oh. Als het carnaval is. Oh, één -oh. bladzijde maar. Een voetnoot. Oh la la. Sorry. Ter terwijl we weten allemaal. Ja, is een derp. Oost is een wereldstad. Dat is <laughs> dus dat ook. Gisteravond was er dus ook die halve finale van het Eurovisie Songfestival. En Peter van der die, die gaf commentaar. Die gaf commentaar. Ah ja, die gaf commentaar, we gaan daar straks naar luisteren. Maar <lacht> die commentaar, want uh, Peter Weet... die slaapt nog. Wat we wel weten, Mia en, Mia en Dion. Ja, sorry. Want ik vind Van Schema heeft het er ook vaak over gehad. En dat is de, maar het maar, is toch geen uh, leedvermaak dat de Nederlanders eruit liggen of niet. Hoor je mij? Hoor je mij lachen? Ik probeer iets af te leiden uit je gezicht. Maar nee, het is vindt, je ochtendgezicht. Je bent... Ik kan daar in nog weinig detail. Het is, is nog zo opgezwollen dat je daar nog geen emotie in kan zien. Ik kan dat nog, nog niet zien. Mijn iPhone herkende mij nog niet vanochtend. <lacht> <lacht> Omdat dat is dat niet goed. Nee, we moeten het erover hebben, want jij bent natuurlijk een Nederlander. En is jouw hart gebroken of niet? Nee hoor, absoluut niet. Maar ik, uh, ik, had, wel al, ik had het nummer nog niet gegooid. Ik heb het daar net nu een stukje voor het eerst gegooid. En dat uh, klonk niet verkeerd. Maar, uh, maar uh, ik wist dat er veel om te doen was dat ze vals gezongen hadden. Maar ik ben dol op... Met zangers die vals zingen. Ja? Ik vind dat dat moet kunnen. Eigenlijk, dat is gewoon de next level. Next level, dat is emotie. En de rest van de wereld begrijpt ja. het gewoon nog niet. Voilà. Ik denk dat we dat kunnen zeggen. Radio what And how been. Do you think you can tell me everything, darling? But leave out every part about him Right now you're probably by the ocean While I'm still out here in the rain With every day that passes by since we've spoken It's like Glasgow gets farther from LA Maybe it's supposed to be this way But oh my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 Het is de liefdesverdriet-generatie. Louis Capaldi hoort er ook. Wish you the best. Merci. -kes. Zometeen spelen we een quiz en die heet Punto Punto. Otto Jan, ben je daar klaar voor? mai. Kijk, kijk naar mij hoe klaar ik ben. Ja, ja, want je gaat mij mogen helpen, want anders uh, maak ik het meestal kapot. Hey, ik ben Meteor en op Radio 2 Bene, Bene hoor jij de beste muziek van bij ons. Zo is er maar één open miljoen. Amai nog niet, dat klinkt ook in mijn oren als een feest. Radio 2 BNBN. Je hoort ons overal, helemaal digitaal en in de beste audiokwaliteit. Luister via DAB+. Of de app van VRT Max. Zoek je nog een cadeautje voor je mama of moeke? Bestel voor 22 uur op krevel.be. Wij leveren je cadeau de volgende dag bij je thuis. Krevel, leef beter.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 Ben uw tuinspecialist? Goeiedag. Ik zou graag mijn gras maaien. Ach, dat doe je met stiel. Stiel, ja. En ik wil ook mijn haag snoeien. Ook stiel? Aha. En mijn oprit reinigen ook stielzeker? <nacht> Inderdaad, ja. En houtzagen? Stiel. Graskanten stiel. stiel. Voor een tuin in topvorm het hele jaar door. Stiel.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 Goedemorgen, hoi hoi. Oh my Daisy, jij klinkt heel vrolijk. Ja, altijd, hè. Is het echt waar? <laughs> Daisy, moeten we even iets zeggen, want wij waren, wij, wij waren dorpsgenoten. Klopt, ja, klopt. Ik ben geboren en getogen in Temse. En Het is heel raar, maar je bent er weggegaan uit Temse. Hoe komt ja. dat? Klopt, ja, voor het werk, hè. Uh... Voor het werk ben ik daar uh, ja, naar de andere regio gegaan. Eerst uh, bijna 16 jaar in Okuurs gewoond. Aan de andere kant van het water. Ja. En nu uh, voelt de liefde uh, naar Hammen. Ah ja, voilà. <hij> Toch terug wel gewoon overgestoken. Heel goed. Nog interessanter. Ja. Ik vind dat we heel veel te bespreken hebben, deze, Want jij bent een hondenzitter. Ja, klopt. Is dat uw job? Klopt. Ja, ja, ik doe dat inderdaad, uh, ja, vooral als hobby eigenlijk, uh, ja, dat is zo begonnen omdat ik wel wat tijd uh, over had en zoeken naar iets waar dat je zo toch een steentje kunt bijdragen, mensen kunt helpen, iets dat je graag doet Amai, en zo ben ik al ja, shake dan als hondensitter. Uh, ja begonnen, hè, een paar wow. jaar geleden. Kijk, Auto Jan, je hebt een hond, hè? Ah, wel, niet meer. Ze ja. is een paar weken niet oh, meer. je ja, dat is niet echt. Ja, ja, dat was... was onze Julia is, is komen te gaan. Maar is dertien, oh, Dat is, is oké. Okay. Nee, nee, maar... Wow, het is Ik denk dus dat hij dat er pas was, zelfs. Ah, wel, maar zo lang kennen wij elkaar al, ja, inderdaad. Okay. Ja, ja. Nee, nee, maar dat was, dat was een... De, ja, van enfin, ja, dat is... Uh, enfin, ja, ja, ze hoeft niet meer gedoxerd te worden. Nee, en wat voor een merk was dat? Dat was een bokser. Een uh, ik doe altijd eerst een kennismaking. En als dat lieve, brave hondjes zijn, want dat heeft niet vaak Allee, meer met karakter dan met ras te maken. En uh, zolang dat gaat met mijn hondje dan, uh, dat is uh, een kavaliertje, dan uh, is dat oké. Okay, uh, dus okay. ik zo. Als het maar schatjes zijn. Als het maar schatjes zijn, dat vind ik een goede samenvatting. Ja. Zeg schatje, we gaan wij ook een keer spelen, Deze. Want zometeen start de klok van punto punto. Ik stel jouw vragen. Ik krijg de eerste letter van het antwoord en jij vult aan. En als je drie juiste ja. antwoorden geeft, win je een exclusieve: goeiemorgen, morgen, morgen. Morgen mok. En speel Dank. snel. En pas meteen als je het niet weet en we zijn vertrokken. Welke D is een appartement van twee verdiepen en een trap? Een bungallo? Nee. Welke nee. E is het dier genaamd Pumba uit The Lion King? Oh, nee, verdwijn. Welke F is een muziekensemble met blazers en slagwerk? Een fanfare. Welke G is het Franse woord voor jongetje? Gaston? Oh, de tijd is gestopt. Ai. Maar nee, nee wacht, wacht, wacht, we gaan overlopen. otto jij moet dan zeggen of het, um, of het juist of uh, fout was. Dus, welke, wat hadden we eerst? Welke D is een appartement van twee verdiepen en een trap? Dat was een... Een duplex. Ja. Maar zij zei bungalow. Duplex. Maar ik denk dat ah, zij... ik Ja, dat dacht ja. ik al. Ja. ja, dat is verwarrend. Ja. Ja. Maar dan het komt goed hoor. Welke E is het dier genaamd? Pumba uit de Lion King? Everswijn, dat is... Dat is goed. Ja, ik, ik, yes. af, ik ben mijn jingles niet, dus we doen het zelf. Welke F is een muziekansamelen met blazers en slagwerk? Fanfare, zei je, dat is... Fantastisch goed. Yes. Ja, goed. En welke G is het Franse woord voor jongetje? Ja, garçon. Ah oui, ja, dat wil zeggen dat je bent een winnaar bent. Oh, Daisy, je bent een winnaar van deze woensdag. Dus het komt helemaal yes. goed. We aan ons Frans gewerkt. We zijn allemaal blij. Je bent toevallig niet jarig vandaag. Nee, was maar zo. Maar ja, ik weet het, het kut. Kan... Niemand hoeft te weten dat je vandaag niet jarig bent. En doe alsof je wel jarig bent. Daisy, ik ja. wens je een fijne dag. Salute. Dus. Speel morgen zelf mee en win jouw ook. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Spice Girls en stop. Oh weerman dram. Goedemorgen. Wat voor weer wordt dat vandaag weer? Uh, wel, ja, neem de paraplu maar mee. Hè. Het wordt een wisselvallige dag met soms een opklaring, maar toch vooral veel wolken opnieuw en heel wat buien. Hè. Op dit moment zijn er al buien tussen Leuven en Hasselt, maar ja, in de loop van de dag komen er nog wel meer buien bij, fel, felle buien ook, met kans op een donderslag. Matige wind vandaag uit het westen, temperaturen zo rond 13 graden aan zee en 15 of 16 graden in het binnenland. Nu vanavond en vannacht wordt het dan wel stilaan droog. Het blijft wel bewolkt met een minima van 6 tot 10 graden. En dan morgen, dan starten we met veel wolken. In De loop van de dag komt de zon er hier en daar een beetje door. Maar we verwachten ook opnieuw buien. En ja, die kunnen nog een keertje onweerachtig worden bij 17 of 18 graden. Ook vrijdag wordt een natte dag, vrees ik. Met eerst regen, daarna nog buien met onweer. Het weekend, daar kijken we dan wel naar uit, Siska en Otto-Jan, want dan krijgen we beter weer. In het oosten valt er dan misschien nog een bui, maar elders houden het volledig droog, met zon en wolken en temperaturen die naar 20 graden gaan. la, dat lijkt op, um, op echt, echt weer voor mij nee, mei. Niet, niet voor, voor een mij, voor een... maar voor de maand mei. Uh, ja, dat lijkt inderdaad op mei weer ideaal voor een communiefeest of een lentefeest of zoiets. festival, een festival. Oh ja. een festival ja. Dat is te vroeg, Dat is te vroeg, want ja. dan worden je kinderen nog niet geboren. Heb jij kinderen, Bram? Ik heb één kindje, één dochtertje, die is net één jaar geworden. Oh, maar... ja, da, da, da, da, da. Gefeliciteerd. Dank nee, je wel. Nee, ja, misschien vind je dat wij raar reageren, hè. Maar vandaag, op 10 mei, zijn de meeste mensen in België jarig. 28.000. En mm -hmm. ons en ik, wij hebben een wetenschappelijke studie gedaan. En ons wat blijkt uit onze resultaten? Dat er, dat er altijd een heel goede sfeer hangt op zomerfestivals. Ja Eindzomerfestivals. Eindzomerfestival. Ik denk dat we het zo moeten omschrijven eigenlijk. Ja. Kan je daar iets zo? Over... <lacht> Hoe dat? Kenia? Ja? Beerman Bram? Ik ben totaal niet mee eigenlijk. Wat Jullie allemaal zeggen zeg. Lang verhaal. Je kan de hele aflevering terugbeluisteren ah, via de app okay, okay. van Radio 2 Kan dat allemaal? Of we zullen eigenlijk. Ik vraag aan iemand hier loopt ik weet niet veel volk rond. We zullen de hoogtepunten laten opknippen. We branden een DVD ah, toch... en die sturen we je op. Ah perfect. Keigoed. Of we ja. doen hier een PowerPoint namiddag? Er zijn zoveel mogelijkheden bij Radio 2. Het is ongelooflijk. Maar toch nogmaals gefeliciteerd met de jarige dochterist. Hè? Uh, dank u wel. Ja, ik zal de felicitaties overmaken. Ja, ja heel, goed. heel goed. Dank je, Bram. Maatkasten Online. Dag. Kijk op maatkastenonline.be en ontwerp zelf jouw droomkast. En de tijd gaat zo snel. Het is half acht. Hier is Shema. Morgen zo'n 100.000 mensen en bedrijven hebben al lange tijd problemen met hun gas- of elektriciteitscontracten. Daardoor kunnen ze niet veranderen van energieleverancier of krijgen ze foute afrekeningen. En een reispas in Vlaanderen kost gemiddeld 77 euro, maar de verschillen tussen de gemeenten zijn toch wel hoog. In de ene gemeente betaal je niks en in de andere 110 euro. Gemeenten mogen zelf kiezen hoeveel ze vragen is het nieuws uit jouw buurt? Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Niki van Driessen. In Kruishoutem kan je vandaag militairen zien rondlopen en knallen horen. Het zijn de paras van de kazerne in Gaveren die komen oefenen hoe ze moeten vechten in kleine ruimtes zoals gebouwen. Ze moeten daarvoor bepaalde technieken trainen en procedures volgen. De oefening is een deel van de opleiding van de paras uit Gaveren en nodig als voorbereiding op buitenlandse missies. Een man uit Lievegem die al 17 keer was veroordeeld en rij ongeschikt was verklaard, is nu nog. Nog eens deels veroordeeld tot een geldboete en twee jaar rijverbod. De politie hield de man vorig jaar tegen nadat hij een auto inhaalde op een plaats waar dat niet mocht. De man bleek onder invloed van drugs. Ondanks de veroordelingen bleef hij met de auto rijden. omdat hij werkte als zelfstandige en zijn klanten wilde blijven bedienen. Intussen zegt zijn advocaat dat hij de drugsverslaving aanpakt. Maar de politierechter behield de eerdere veroordeling van rijongeschiktheid en de man moet zijn rij-examen opnieuw overdoen. De kostprijs van een internationaal reispaspoort verschilt ook in Oost-Vlaanderen erg van gemeente tot gemeente. In Leden betaal je het meest, 90 euro voor een volwassene. En in spoedprocedure kan dat 280 euro kosten. Daarna volgen Dendermonde, Lebbeke en Sint-Niklaas. In Zottegem kost een reispas voor een volwassene het minst in Oost-Vlaanderen, 69,5 euro. Een reispas heb je nodig om buiten Europa te reizen, maar ook naar Groot-Brittannië sinds de brexit. Het blijkt allemaal uit de rondvraag van VRT Nieuws. De basisprijs is 65 euro voor een volwassene. En als je je pas dan snel moet hebben via een spoedprocedure, kost dat al gauw een pak meer. En gemeenten mogen ook zelf nog kosten, bijvoorbeeld administratiekosten, aanrekenen. Vandaar die grote verschillen. In de app van 14 Nieuws kan je checken hoe het in jouw gemeente zit. Oost Vlaanderen heeft twee keer een prijs voor de beste publieke ruimte binnengehaald: een prijs voor hoe een publieke plaats ingericht is op het vlak van klimaat, mobiliteit en gezondheid. Tomein Puienbroek in wint in de categorie categorie landelijke projecten. De prijs voor de beste stedelijke publieke ruimte gaat naar de nieuwe winkelwandelus in Sint-Niklaas. En dat is omdat het een voorbeeld is voor andere steden volgens infopunt publieke ruimte. In die zin dat straten die heel autogerecht en heel grijs waren met heel weinig toegevoegde waarde, dat die nu volledig heraangepakt zijn en dat men de ruimte die de Auto had, heeft omgevormd tot gezellige zitruimte, tot groene ruimte, tot ruimte waar water kan infiltreren. En dat zijn toch wel de ingrediënten die in de toekomst nodig zullen zijn om onze steden leefbaar te houden. Het is een bewolkte start vandaag, met kans op regen. Later op de middag wordt droger weer voorspeld in Oost-Vlaanderen... met hier en daar toch enkele bredere opklaringen. Regio Vlaamse Ardennen en ten zuiden van Gent... kunnen buien wel de hele dag blijven vallen. Lokaal kan dat fel zijn, eventueel met een onweer en hagel erbij. Een 15 à 16 graden qua temperatuur overdag. Morgen, donderdag, wordt ook weer zeer wisselvallig. En vrijdag zijn wordt ook nat. Er zijn misschien wel veel buien, maar voorlopig niet echt veel invloed op de weg, hè, Hajo? Nee, nee, nee, zeker niet. Het is uh, vrij kalm op de weg van morgen. ...relatief toch, behalve dan op de e 314 14 naar Brussel. Dat is wel vrij lastig hoor, 25 minuten ben je daar kwijt van Tieltwingen... ...helemaal tot Holsbeek. De andere files naar Brussel zijn een stuk korter, gelukkig op de E19 bijvoorbeeld... ...een kwartier vanaf Zemst en op de E40 vanuit Leuven... ...10 minuten vanaf Everberg en dan gaat het ook langzaam natuurlijk naar Antwerpen... ...10 minuutjes van voor Kruijbeke op de E17... ...ook 10 minuten op de E34 vanuit Knokken... dat is dan tussen Kaprijke en Asseneden. dat komt door de werkzaamheden... En op de E313 een klein beetje geduld oefenen vanaf Ranst. Voor de mensen die met de ja, trein vanuit de Kempen naar Antwerpen of Brussel willen, daar heb ik wel geen goed nieuws. Want er rijden door een ongeval momenteel geen treinen tussen Herentals en Lier. Ontdek de maand van het Italiaans design bij Chateau Dax. Richt uw woning in met de mooiste ontwerpen meer in Italië aan onweerstaanbare prijzen. Alleen bij Chateau Dax.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 Tegels voor Dat zijn vier verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamer. Je maakt zo'n hier, hè. Ik kom niet vaak tegen, dus uh, we zijn content dat we zijn afgekoeld. Bij Roonoven in Gent en Minoven koop je nu alle tegels, parket en badkamer aan 0% BTW. Roonoven, creatief met tegels, parket en badkamers. Nu betaalt Veronoven de BTW in jouw plaats. ik koop. Voor jou heeft Ego de Volkje droomcollectie gecreëerd. Keukens van Duitse kwaliteit en met de mooiste afwerking vanaf 15.000 euro. Met een keuze voor Ego zit je altijd goed. Op dit moment geeft Ego je tot zes elektrotoestellen cadeau. Ook dat verandert het leven. Ego, door de consument verkozen tot beste keukenmerk van 2023. Goedemorgen, morgen! Siska Schoeters en Otto Jamham. Radio 2. Na die mooie warme reis door het zonnige Spanje, vergeet ik alles, ik denk alleen nog Spaans. Heel mijn kamer straalt van rood en van oranje, de vuile kleuren van de Spaanse zon en maan. De Spaanse vuur heeft me zo verwaard, dat temperament veroverde mijn hart, ik hou van In mijn handen klepperen de castagnietten. En de flamenco die stamp ik met mijn voet. Ik draag enkel andaloes toiletten. En op mijn hoofd staat een brood. zijn. 75 jaar vandaag. Samen met 27.999 andere Belgen is Samantha vandaag jarig. Ze wordt 75. Kim de Brie die gaat haar vandaag opzoeken. En vanavond in Bene, Bene kan je luisteren naar fragmenten van dat gesprek. Het is een bijzondere dag vandaag, want er zijn heel veel mensen jarig. Het grootste aantal Belgen is vandaag op 10 mei jarig. Laat het gerust weten in de app van Radio 2 als je jarig uh, bent vandaag. Maar wat er ook nog in het nieuwsblad staat vandaag, is dat steeds meer vrouwen beginnen aan kinderen na hun 40ste. Dat is opvallend. Wanneer, uh, hoe oud was jouw vrouw toen jij al jouw kinderen kreeg? Uh, allemaal, hoe bedoel je? De eerste... Wacht, ik ben... Nee, Ongeveer. Nee, 28, 29, zoiets. Ah ja, oké. Okay, dat is jong. Of niet? Wacht, hè. Vier, Geen 40? Nee nee, nee, nee, nee. 29. Ah ja, oké. Okay. Ja. En hoe oud is jouw jongste, jongste dochter nu? Drie. Bijna drie. Okay. Ja. En jouw oudste is ondertussen? Uh, uh, uh, bijna tien. Oh ja, voilà. Hey, okay. had, ik had ik het geweten, had ik me veel beter voorbereid op deze vragen. Hè? Maar dat kon je niet weten, want het is actualiteit. Dit We zitten er zo kort op, het is ongelooflijk. Het actua-driven programma. <laughs> Vandaar eigenlijk. Ja. Ja, de laatste dertig jaar zijn er meer vrouwen op latere leeftijd bevallen. Volgens gynaecologen zijn de risico's wel groter. En we, hoe noemen ze dat schema? Blijkbaar, een, het is een heel grove naam die ze hebben voor vrouwen die bevallen na hun veertigste. Na hun vijfendertigste zelfs, euh, dan spreken ze over een geriatrische zwangerschap. Alsof vrouwen dan oud en versleten zijn. Dat vind ik ook. de wetenschap kan keihard zijn. Amai, denk, er is twee keer meer risico op een doodgeboren kind als de moeder ouder dan veertig is. En ook risico op groeiachterstand. Um, ja, maar dat is... Ja, ja. Maar er zijn ook veel voordelen aan... Er is één iemand die het allemaal weet, natuurlijk, en dat is Wendy van Wanten. Een heel erg goeiemorgen. Goedemorgen, Morgen allemaal. Goeie, goedemorgen, Wendy. Hoe oud was jij uh, toen je, je je jongste kind kreeg? Jawel, ik heb het inderdaad aan de live ondervonden: ja? dat het op 48-jarige leeftijd een fantastisch gevoel was. En Echt waar? Ah ja, oké. Okay. Ja. Want ze spreken over een geriatrische uh, zwangerschap. Jij was 48. Had je het gevoel dat je een geriatrisch patiënt was toen? Uh, wel, net zoals Otto zegt, de, de wetenschap kan keihard zijn. Ik heb... Uh, de, alles is natuurlijk verlopen. Ja? Mijn gynaecoloog zei, je kan dat aan, dat is geen enkel probleem. Uh, ik ben ook onder water bevallen. Uh, alles natuurlijk. Ik had het ook niet gepland, dat mag ik wel zeggen. Nee. Uh, ja, ik was in, ja, in een samengesteld gezin en hmm. ja, het is ervan gekomen. Uh, ook bovenonder voor mijzelf. Maar uh, ja, zoals ik iedere keer zeg, het is mij zeer goed bevallen. Uh, Goeie donk. woordkeuze. Ze ja. wordt, wordt nu uh, 13 mei ook jaar in, 15 jaar. Oh, ja. En bij deze ook uh, gelukkig gelukkige verjaardag als Samantha en al die jaren zijn vandaag. Mm -hmm. net gehoord. En uh, ja. Zoals Samantha ook vindt. Uh, de zon schijnt elke dag. <laughs> Laat de zon maar schijnen. Dat is zeker dat was ook bij mij gebeurd. Dus al vijftien jaar ja. eigenlijk is dat... Want het wordt gezegd, dat hoe, hoe ouder je bent als je bevalt, dat dat werkt als een verjongingskuur. Is Estelle de reden waarom je, dat jij er nog zo goed uitziet, Wendy van Wanten? Oh, dank je wel voor het compliment. <laughs> Ik weet dan. het niet, maar de, de, de, de, de natuur heeft dat toch uh, wel... Geen stokken in de wielen gestoken, laat ik het wel zeggen. Nee. Uh, op later leeftijd. Uh, ook van uh, Klimaan was ik ook al veertig. Ja. Uh, ja? Iedereen ja, beseft dat voor zichzelf, denk ik. Hè. Uh, Heb je het gevoel maar, dat je. En, dat een, ja, wat er ook gezegd wordt, is dat je een, een andere, misschien rustigere moeder bent als je iets ouder bent. Kan je dat ook vergelijken? Heb je dat gevoel zelf ook? Um, uh, ja, ik was heel rustig, maar met de nieuwe poos is dat wel een beetje wachter geworden. Ah, ja. Maar het is wel zo dat, ja, een uh, kind, uh, ik heb uh, rustige kinderen, maar misschien heeft het ook te maken dat ze onder water bevallen zijn. Ik weet het niet, uh, het is, ja, ik ben toch wel uh, niet tegenstander van een later leeftijd uh, nog. Uh, hmm. Te mogen bevallen, wat een prachtig wonder. Jazeker. Je je misschien... En inderdaad, als je je goed laat begeleiden, is dat, is dat allemaal helemaal prima. En zoals je zegt, al 15 jaar een zon. Ik wil ook een zon, gewoon een zon. Maar ik heb, ik heb een soort van zon in huis wel. Met ja. mijn kinderen. Ja, ja dat, is, dat, is, uh... voilà, dat is het. Hè? En uh, waarom niet op laat het liefst? Uh, uh, ja, ik kan het aanraden, maar. Uh... Uh, ja, natuurlijk, met de nodige zorg, zoals je bent. Ah, voilà. uh, er zijn middelen genoeg, nu ja, ik heb ook een waterpunctie, een ja, vruchtwaterpunctie gedaan. En, ja, uh... voilà alles dat goed je toch op alle op al zijn, dat, dat onder water bevallen, bevallen dat fascineert mij mateloos maar goed dat is iets wat dat we een andere in een andere aflevering echt? is waarom fascineert ja, jou dat mateloos nee. nou, ja nee ja dat dat, dat bellen we dan nog eens over dat interesseert me ja ik, ik herinner me ooit bij, toen, toen uh, bij de eerste bevalling dat we word je zo die verloskamer en dan stond daar zo links zo een bad en ik dacht echt dan, ik, ik had dat daar stond, stond daar en de, de, die keuze werd ons nog een beetje gelaten en toen dacht ik, dat, dat is, oe, daar ben ik niet klaar voor. Daar, daar, ik ben op veel voorbereid, maar hier was ik nog niet helemaal klaar voor. Echt? Ja, ja, maar jij toch niet? Hè? Ja, jij mag het erbij krijgen ja, Ik ben erin gaan liggen, hè. dus ik dacht van, ik leg mij dan hier eventjes. Want het gaat wel dan... last van uw rug van zo lang recht. Ach, Nee, maar ik vind het grappig ook dat hij zei onder water bevallen. Dan dacht ik zo van, je stel je voor dat hij heeft met zo'n duikersklok naar beneden gaat en dat, dat, dat het dan zo heel lang duurt en zo. Maar het is gewoon liggen in een bad. Heeft. Hij, heeft, hij heeft drie kinderen heeft hij gekregen, hè? Ja. Met horen hoe, dat hij, hoe dat hij mee is. Er zijn drie keer bij. En dan ja. met mijn drie kinderen zijn alle drie onder water bevallen. Crazy. Kijk goed ja. Wendy van Wanten, dankjewel. Ik wens je een prachtige um, dag. En nog over. En, uh, en okay. een gelukkige verjaardag binnenkort voor Estelle ook. hè? Dat zonnetje ja, van dankjewel. 15. Mindy. Dag Wendy. Ja, Dag goed hoor. Oh, Oké, okay, lief. Dag. Dank je. Goedemorgen, morgen. goeiemorgen telt voor 2. BRT Radio 2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 Haulen at the moon, the scareheart Milo. Marco van de regio. Margot van de regio die gaat dus Otto-Jan op pad elke dag om een regio te belichten. En ze belicht die door gewoon daar te zijn. Want Margot, als, als we niet van want het heeft over haar dochter Estelle die al 15 jaar een zonnetje is. Die Margot dat is meer dan een zon. Dat is de zon en de maan tegelijkertijd. Je kan dat zien in de app van Radio 2. Je wow. kan dat ook zien op uh, VRT 1 en op VRT Max. Kan je dat volgen? En ze is nu in een sporthal en... Oh, ja, dat is heel vroeg ochtends en daar zijn mensen heel sportief al aan het doen. Maar go, gewoon van daarnaar te kijken, word ik al een beetje mottig. Het, ja. het is heel impressionant wat ze hier aan het doen zijn. Ze zijn hier aan het trainen voor het WK ropeskipping in Colorado, dat er in juli aankomt. Er zijn een paar Belgische teams die mogen gaan. Maar het meest unieke is misschien wel Sportak 86. Want die zijn met drie trainers en zes meisjes tussen de 12 en de 14 jaar die naar daar gaan afzakken super tof. Melanie, jij bent een van de trainers die meegaat, dat jullie mogen gaan, maar er is wel een hele grote maar aan verbonden. Ja, klopt. Het is een vrij duur prijskaartje dat eraan vasthangt. Um, ja, wij gaan met negen personen voor, um, ja, voor, voor acht nachten lang. Dus vluchten, uh, nationale training, overnachting, vervoer. En helaas um, we, zijn we niet zo'n heel bekende sport, waardoor we ook geen subsidies krijgen. En dat we ook moeten betalen om daar eigenlijk te gaan springen zelf. Dus en dat betalen is 27.000 euro. Ja, voor ons negen personen, voor die acht nachten lang, uh, is het inderdaad een groot prijskaartje. Ja. Een WK in Spanje was aangenamer geweest. Dat had in ieder geval goedkoper geweest en gemakkelijker geweest. Amerika, zot, Katrijn, jij gaat meespringen uh, daar. Jullie gaan geld inzamelen. Hoe gaan jullie dat doen? Uh, wij gaan verschillende snoepjes dan al verkopen en benefieten organiseren. En 26, 27 en 28 mei uh, is ons eetfestijn hier in Deinze. En je kan ook al onze acties vinden op onze website www.sportzakwkroopskipping.be En daar kan je zeker eens surfen naar onze GoFund en ons steunen. Zie ik keer. Je kan geld En Het eetfestijn is met balken in tomatensaus en volle van. Altijd plezant. Maar dus zo'n uh, WK, hoe zit dat in elkaar? Hoeveel teams komen daar samen? Er zijn 29 landen die gaan deelnemen en uh, wij zijn daar een van de teams van. Dus er zijn heel veel teams die meedoen. En het is de eerste keer in uh, heel lang dat we terug samen met Amerika, Japan en Zuid-Korea um, op een WK gaan staan. Ja, en dat zijn geen normale, hè? Nee, zijn, uh, die zijn vrij intensief. Zijn, in Japan zitten ze zelfs op internaat. Ze krijgen ze dagdoelen voor uh, de roepschipping En als ze een dagdoelen niet halen, heb ik van het weekend gehoord, dan krijgen ze maar een halve maaltijd s'avonds. Dus het is uh, met straffen daar en ook heel intensief. Dus ik weet niet zo goed hoe dat wij daar... Uh, gaan tussenpassen en hoe dat wij het gaan doen. Dus, uh, train. Jullie, jullie worden hier toch zo niet afgestraft, hè? <laughs> nee, zeker niet. Het zijn echt toptrainsers die ons echt heel veel steun hier. Heb je er zin in, want dat gaat de ervaring van jouw leven worden, hè? om met jouw beste vriendinnen te gaan rope in Colorado? Ja, ik heb er echt super veel zin in. Het was echt met de mensen die ik heel graag heb. Dus ja... En jij ook, Melanie? Vier. Ja, ik, heb er, uh, ik ben heel trots op deze, op deze zes meisjes en uh, ze hebben het al fantastisch gedaan, dus nu is het alleen maar uh, een plus om daar gewoon mocht te mogen springen. Ja, ik hoop alleszins dat jullie winnen. Ik hoop ook dat jullie aan die 27.000 euro geraken, maar ik ben, uh, ik ben er zeker van dat dat gaat lukken en ik zal straks alles nog eens op radio2.be zetten, voor mochten de mensen uh, een klein suntje willen doneren, Suska en uh, Otto-Jan, dan weten ze waar dat ze moeten zijn. Ik voel ons precies aangesproken, Margot, maar ik vind het een heel goed idee. Radio2.be, daar moeten mensen zijn. Nog veel um, springgeluk daar. Zo vroeg op de ochtend. gewoon van de regio. Dat is crazy eigenlijk. Oeps, we, we hebben ons geplaatst voor het WK in Colorado. Ja, maar en die wij, wij konden dat volgen. Dat was ook echt heel goed wat die aan het doen waren. Die waren echt heel hard. Die gaan dat winnen. Het is nog geen acht uur morgens. Ongelooflijk. Stel die voor. Ook nog een wereldkampioen rope skippen. Wow. Superfreak, vandaag word je wakker. Met mij, maar ook met Otto-Jan Ham, nog een uurtje samen wakker worden. En dan uh, ben je er vanaf. Ik, ik, uh, ik, ik kan hier nog heel lang blijven zitten. Mij maakt het niet uit. Dat is het woord. Er zitten meer hits in Vrt Max dan je denkt. Met meer wereldhits van bij ons, zoals in de podcast. Maar ook meer covers van hits in Like Me. En meer instant hits, zoals de ochtendshow. VRT Max, dat is al het beste van VRT in één handige gratis app. Series, films, docu's, maar ook podcasts en live radio. VRT Max, daar zit meer in. Je woning renoveren of toch maar iets anders zoeken. De ultieme strijd tussen verbouwen of verhuizen. Dit is mijn huis. Ja, tenzij dat iets anders zoeken. Hè? Ik had die liever ergens anders gehad. Ja, als zo'n drukke baan, ja. De geur van putteken, Ja, ja. Ik weet het wel. Nee, hè? ik weet het niet. Ons huis, nieuw huis, vanavond op 4 1 en op 4T Max.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 Bij Excellent gaan we voor duurzaam. En daarom krijg je geld terug in ruil voor je oude laptop. Ja, we noemen het ruil naar duurzaamheid. Want koop je nu de HP Pavilion hmm? met Intel Core i5 processor en Windows 11? Ja, ja, vertel. Dan krijg je 200 euro terug. Uh, Wat blief? Ja, dat is beter voor je portemonnee en voor het milieu. Maar het zal niet zijn. Excellent, jouw vakman steeds dichtbij. Kijk op excellent.be. En in de categorie betaalbaar rijden gaat de prijs voor zelfstandigen van het jaar naar Paul de Roo. Straal Paul. precies. Ja, dat zag ik niet aankomen. De fiscaliteit van onze wagens veranderd binnenkort. En mijn boekhoudster Marie die gaf mij het geniale idee om de Toyota Corona hybride te kopen voor mijn onderneming. Marie, Koop nog voor 30 juni een Toyota Corolla hybride. In vergelijking met een elektrische wagen bespaar je in vier jaar gemiddeld 6.000 euro. Meer info voor jouw onderneming op toyota.be. Wat een dag, dames en heren. Het is woensdag, dat ook, maar geen normale woensdag. Ik zweer het u. la, we zijn erbij. Elke dag, telk voor twee. BRT Radio 2. En dat is weer al acht uur en dat is weer al schema 6. Hè. Goedemorgen. Prijspassen kosten meer in de ene gemeente dan in de andere. En zo'n 100.000 klanten hebben veel problemen met hun energiecontract.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 Ropslomp. Dat betekent dat de inwoners geen geld moeten mee hebben, geen kaarten moeten mee hebben om hun paspoorten aan te vragen. En dat waar het hoofdzakelijk belangrijk is, dat is bij onze jongeren. Wanneer ze naar Engeland gaan of reis bijvoorbeeld met school, dan moeten ze vader en moeder vragen om 70 of 75 euro. Dat is niet zo eenvoudig voor bepaalde ouders. Dus wat heb ik gezegd, we gaan dat volledig afschaffen. In Vlaanderen kost een reis pas gemiddeld 77 euro. Over waarom er zoveel prijsverschillen zijn zal Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten straks vertellen bij de inspecteur. Zo'n 100.000 mensen en bedrijven hebben al lange tijd problemen... met hun gas- of elektriciteitscontracten. Door informatica-problemen is het voor hen niet mogelijk... om van energieleverancier te veranderen... of krijgen ze foute afrekeningen. Sommige probleemgevallen slepen al anderhalf jaar aan. Steven Romboud komt praten met een van hen. Ik voel mij zo machteloos tegen zo'n grote gigante. Dirk Klaassens wil anderhalf jaar geleden overstappen... naar een nieuwe energieleverancier. Voor gas lukt dat, maar voor elektriciteit niet... De oorzaak problemen bij het nieuwe dataplatform van Fluvius. Dat is een systeemfout, een computerfout zeggen ze. En ik vind het zo raar, ze vliegen naar de maan. Maar dat lijkt niet te lukken. Ik ga ook niet overgestapt naar een andere leverancier. Bij Fluvius zelf en de IT-poot zijn 50 mensen aan de slag om de klantendossiers te bekijken en de problemen op te lossen. Woordvoerder Björn Verdood. De problemen die ons nu nog resten zijn echt heel individuele problemen. Wat betekent dat we echt klant per klant moeten gaan kijken naar waar het precies fout loopt. En we hebben echt wel de betrachting om de meerderheid van die problemen tegen de zomer opgelost te krijgen. We kunnen alleen maar ons uiterste best doen. Dirk moet afwachten en kan intussen ook niet overschakelen naar een goedkopere leverancier. Ik kan er niet bij dat dat zo lang moet duren voordat dat het, het systeem opgelost is. De Belgische, Nederlandse en Duitse politie lanceren samen met Interpol een campagne om 22 vrouwen te kunnen identificeren. Die vrouwen zijn dood teruggevonden, zeven van hen in ons land. Ze zijn waarschijnlijk allemaal door geweld om het leven gekomen, maar de politie weet niet wie ze zijn. Sommigen zijn al in de jaren negentig gevonden, een aantal ook veel recenter. Dat zegt Ann Berger van de federale politie. Volgens de huidige stand van de onderzoeken naar de identiteit van deze 22 vrouwen, en die zeven van in België, hebben we hun identiteit nog steeds niet kunnen achterhalen. Dus het is heel belangrijk dat we die oproep naar wie deze vrouwen zijn nu internationaal gaan lanceren, omdat we vermoeden dat de vrouwen niet hun hele leven in België gewoond hebben. En daarom is het belangrijk dat internationaal wereldwijd deze oproep verspreid wordt dankzij de steun van Interpol. Alle details over die vrouwen staan op de website van Interpol.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 dat is gewoon heel erg balen. Ook omdat we gewoon een hele ja, crazy rit hebben gehad met z'n tweeën. En heel veel obstakels hebben mogen overwinnen om daar te staan op dat podium. En dat is zo mooi en zo ja. vet. Dus ja, ik, ja ik, ik baal wel ergens onderin. Morgen is het de tweede halve finale. En dan strijdt voor ons land Gustaaf om een finale plek. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, in Oost-Vlaanderen betaal je in Leden het meest voor zo'n reispas. Daarna volgen Dendermonde, en sint iklaas Zottegem is het goedkoopst. En in Hamme regent het momenteel klachten van lokale ondernemers... die benaderd worden door oplichters. Wisselvallig weer, ook weer vandaag. In de Vlaamse Ardennen en ten zuiden van Gent is de grootste regenkans... pas richting avondopklaringen bij zo'n 16 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half negen en in de app van VRT Nieuws. En er staat ongeveer 164 kilometer file. Klopt dat, hajo? Ja, inderdaad. Even kijken naar Brussel. Daar hebben we vertragingen van zo'n kwartier op de E19 vanaf Zemst. Op de E314 ja, nog een klein half uur, hoor, van Tieldwingen tot Holsbeek. Verder ook nog 10 minuten op de E40 vanaf Everberg. En op de E411 een klein beetje vertragen vanaf Jezus Eijk. De binnenring rond Brussel valt eigenlijk mee met de maximaal 10 minuten vertraging van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. En dan naar Antwerpen hebben we files van niet meer dan een kwartier, zelfs op de E17 bijvoorbeeld van voor Kruijbeke. op de E34 10 minuten, minuten liever van Kappenrijke tot Assenede, dat komt door werken en ook 10 minuten op de E313 vanaf Franst Dan op de E313 van Antwerpen naar Lumme. andere richting daar moet je opletten voor een ongeval bij Herentals Industrie, er is wat vertraging en ja, door een ongeval rijden er nog steeds geen treinen tussen Herentals en Lier, zegt de NMBS de problemen kunnen daar nog enkele uren duren. Dat is jammer.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 Het is met een lach op het gezicht, maar ook met een geeuw op het gezicht. Dat dan ja. recht door die verkeersinformatie. Mijn excuses. <tie> ah, was mijn met, met geluid bij? Ik had het niet door. Ja, het is ja. echt waar. ook kon niks ik, meer zeggen. Ik was... Ik, ik, ik, ik zie ineens dat ik al vier uur wakker ben. Dat is niet van mijn gewoonte. Om vier uur aan een stuk wakker te zijn? <tie> ja, maar ik, ik moet echt om de drie uur moet ik even gaan liggen, Siska. Dat is zo. zo. Ik respecteer jou ja. voor wie je bent. Blijf je gewoon nog, uh, nog heel eventjes. Zeker. Oké, okay, oef. Oh. Otto Jan Radio 2. Goeiemorgen, morgen. Ik ben er heel blij van, hè? Ja. Ik niet alleen. Giselle, uh, of Giselle meegang stuurt het ook. Excellente muziekkeuze. Genesis en een haatje en een, een zwaaiende emoji. Okay, ik zwaaiende, zou graag zeggen... Het is een zwaaiende. Ja. Ik heb die muziekkeuze gedaan, maar dat is niet waar. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Want ik heb daar uh, mensen voor, natuurlijk. Tja, voor muziek. alles eigenlijk. Nee, dat is niet waar. Het is een heel erg mooie dag vandaag. Want al sinds... Ja, wat is dat? Jij was hier heel erg op tijd, Otto Jan. Ja, ik, was echt op ik was vroeger dan ik gepland was. Ja, ja, ja, je was hier om kwart over vijf al. Echt rise and shine, Emma fluiten en Emma vrolijk. Het is woensdag, het is 10 mei vandaag. Het is een mooie dag, want de meeste mensen ooit ter wereld of toch in België zijn jarig vandaag. 28.000 Belgen zijn vandaag jarig. Wij hebben daar een theorie over, dat is de Quechua-theorie. ja. Eigenlijk het einde van de zomer. Het... De Aperol Sprits. De Aperol Sprits, uh, het laatste festival. De Quechua, die staat nog opgesteld. En we gaan er nog één keer van profiteren. Ja, morgen, laatste festivaldag. Ja, we moeten alles eruit halen. En eigenlijk zo in dat half donker... Eigenlijk... Echt pakken wat je kan pakken. Appa, ja. <laughs> Zo, misschien is het bij jou anders gegaan, maar bedankt. We hoeven het niet te weten. Om kwart voor negen dan zie je en hoor je Peter van de Veire. Die zit in Liverpool natuurlijk. Dat gaat misschien wel met hele kleine opgezwollen oogjes zijn. Want gisteren gaf hij commentaar bij de eerste halve finale. Gustaf, die deed nog niet mee. Maar er waren wel heel veel andere dolle figuren. Naar Kutje Kutje. Drie lachenbekjes uit Malta. Een trio van Maltesers. Als de Romeo's verlof zouden pakken, kunnen ze deze jongens ook gewoon sturen. Ierland stuurt Wild Youth naar Liverpool. Wild Youth is een band die klinkt als Coldplay of U2, of een coverband op de kermis van Temse. Goeie kermis trouwens. Dit wordt echt een hoogtepuntje voor je oogbollen, Kroatië. Niet subtiel allemaal, want straks komt er ook een Gargamel raketten lanceren. Nederland doet het soms beter in het voetbal dan ons, maar vooral op het Songfestival. En Kukukaputjes, ja, hier hebben we op zitten wachten. De laatste van deze eerste halve finale wordt een feest en komt uit Finland. Karia is het onechte kind van de hulk en een stoute broccoli. Het is Kabouter Plopper te plop-pop. Dit zijn ze dus alle tien. Kroatië, Moldavië, Zwitserland, Finland, Tsjechië, Israël, Portugal, Zweden, Servië en Noorwegen die gaan door. Ja, wat we vooral dan onthouden, Otto-Jan, jij bent een Nederlander. Nederland gaat niet door. Heb je daar echt hartpijn van? Nee, hoor, volstrekt niet. Maar ik, ik vind het altijd wel sneu wanneer mensen uh, niet doorgaan. Wat het zal ja. wel meeleiden. Ja, ja oké. Okay. Had je, had je een mening over jullie lied of niet? Oh, totaal, ik had het ook nog niet gehoord. Nee. Ik ben... En ik zeg dit gewoon onder vrienden tussen ons. Ik ben niet zo into de Nee? Nee. Ik zou... Oké, okay, dat is geen enkel probleem. Het is zo. Ik vond het echt zo. Ik hou nog altijd. Nee. echt een heel coole keel. Ja, ja, zeker. Ik heb dus. hem heel graag. Ja, ja, ik ja. wens hem het beste en ik weet dat hij gaat winnen. Maar het interesseert jou echt. Ah, geen enkel probleem. Vanavond kan je wel op 4T1 en 4T Max kijken naar Gustave, de weg naar Liverpool. Dan kan je ook zien hoe hard hij gewerkt heeft om in Liverpool te geraken, om die hoed af te krijgen eigenlijk, en op te krijgen. Maar hij is heel bezig. Dat is een beetje ons dingetje. Ja, ja, wow. Mensen kunnen een foto van zichzelf nemen met een hoed op. Um, om, en zo steunen we Gustaf eigenlijk. Achter jou liggen ook allemaal hoeden. Als je het voelt, dan voel je het, mag je ook een hoed opzetten. Geen enkele uh, verplichting. Dus je kan hem steunen, een foto met een hoed. En dan hashtag hoedbezig. Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, dat verwacht mijn gedachten 14 over 8 en dan komt er altijd een mijn gedacht. Ottejan, wat is jouw gedacht? Ja, ik bedenk nu ineens, je wilt natuurlijk iets opruiend, iets controversieel. Ja, ja, ik wil iets, iets spicy. Ja. Maar zo zit ik niet in elkaar. Nee, dat is wel waar. Jij bent eigenlijk zo wat de golden retriever van de radio. Ik ben de conflictvermijder. Ja, dat is wel. voor mij als iedereen. Maar goed, dus ik ga een poging doen. Hè, en en wat ik zat er net aan te denken. Dus mensen kunnen dat misschien niet echt helemaal zien. Maar daar hangt echt dat, dat zit in vol tapijpla. Ja. En het was lang geleden dat ik nog eens in een ruimte met plein was geweest. tapijt, ja. Niet alleen op de, op de vloer, maar ook tegen de muren. En ik heb daar de hele tijd al aan zitten wrijven. En ik vind dat, ik vind dat heerlijk. En ineens dacht ik van, deze, deze wereld heeft behoefte aan plein. Ja. En toen dacht ik ook, we hebben net in het nieuws al een paar keer gehoord dat de gemeentes echt schandalig rijk worden van het verkopen van rijspassen. Ja. En dus, dus mijn gedacht is huh? dat dus al dat geld dat die hebben in hun gemeentekas, dat, dat die daarmee tapieplein moeten kopen om minstens één straat per gemeente of stad volledig te tapiepleiniseren. Te En in Halle mag dat gerust mijn straat zijn. Oké, okay, dus eigenlijk, de, de, de staatskas van de gemeente zou moeten worden gebruikt om een straat te tapieplenniseren. Je hebt één straat nodig die volledig uit tapieplein bestaat. En ik weet dat lastig is, je moet dan aan het begin en op het einde moet je een mat leggen dat mensen wel hun voeten vegen als ze erover gaan. Maar hoe heerlijk moet dat zijn, stel je voor... In welke kleur zien we dat tapieplein? Rood, natuurlijk. Ah ja, zo een beetje... Dat of mag een wel beetje Bordeaux. Wat, wat royaal zijn. Tuurlijk, ja. Oké, okay, dat is zo goed. Zo Bordeaux. Meestal doen mensen zo echt iets als het, gaat, dat het, gaat, <laughs> over, het. over economie of over politiek, hè. Shame dat zijn altijd de harde, keiharde onderwerpen. Ja, ja. ik zie in Tapieplein toch ook niet echt gebeuren. Ja, maar om, van, omdat jullie je daar niet voor openstellen. Ik zie, maar kijk, dat is wel... Schema heeft er ook wel een mening overal. Dus het, heeft al een mening over. het leeft wel, ik voel dat het leeft. Ik, ik, en, en weet je wat het ook is? Ardoi heeft daar geen geld voor, want die geven gratis reispassen weg. Maar dus de mensen van Vorst of, zo, of van Halle, die sowieso mee, meer... Uh, of tenminste de gemeentes die veel meevragen, die kunnen dan sponsoren. Zodat Ardoi ook gewoon ergens... Ik weet niet of Ardoi veel straten heeft, maar, maar dat hij dat dan toch minstens één volledig tapieplein gaan kan bestaan. Ja, de vraag is, heeft Ardo je al voor harde weg? Dat weet, dat weet ik ook dus dat niet. Oh, dat weet ik ook niet. Voilà, hebben we toch nog iets opruijend en <laughs> polariserend. Graag gedaan, daarvoor ben ik er. M -m -m -m -m -mij dus eigenlijk de gemeentekas moet gebruikt worden voor het tapijplaniseren van... Eén straat. De, uh,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 van nu lijken morgen maar bergen. Vooruit ga ik vernield wat er gisteren nog stond. Droom.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 Otto-Jan Ham wil graag de gemeentekas gebruiken om één straat per gemeente te tapiplaniseren. Uh, daar komt veel reactie. Ja, het spijt me. Het was niet mijn bedoeling. Ik wou, ik wou iets, iets, iets schadeloos. Ja, je dacht, ik blijf neutraal. Ik, ik blijf neutraal, zijn, want... maar de, de, de lijnen ontploffen ook gewoon. Het is yep. ongelooflijk. Shema, Shema wordt ook helemaal gek van wat ik allemaal zeg, maar er zijn veel mensen die het ermee eens zijn. Filip Philippe stuurt, vol tapijt is een bron van stof en een straat bekleden met vol tapijt is zinloos, want dan wordt onmiddellijk vuil. Maar dan denk ik ook van... Je hebt iets in gang gezet. Zetten, wat ja, niet te stoppen gaat zijn. Maar de burgers moeten zelf ook gewoon een beetje hun verantwoordelijkheid nemen. En die gaan dat ook doen. In ruil voor proper tapijt. Gaat iedereen gewoon zorgen dat er af en toe eens met een stofzuiger over gegaan wordt. Dat zeker gaan doen, want zo zijn mensen wel. Maar ja. het wordt gewoon nat door de regen. Ja, maar daar bestaan van die sprays voor. We hadden vroeger, lang, lang geleden, hadden wij in Labrador, bij mijn ouders, en die hadden nog tapijt. En als de hond piepje gedaan had, dan kon je zo met zo en dan komt daar schuim op te liggen. En op een gegeven moment gaat dat weg, en dat zuig je dan weer, klinkt weer op. Dat klinkt te genies, hoor. Ja. de genisch hoor. De Songfestivalkoord stijgt de hele week lang. Op op Radio 2 en op Radio 2 BNB. volg elke dag de avonturen van Gustave en Peter van de Veire in Liverpool. Vrijdag namiddag is er de Radio 2 Bené Songfestival 50 met de grootste songfestivalhits van bij ons. En en zaterdag namiddag is er de ultieme lijst met de 50 beste songfestivalklassiekers aller tijden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 Ik blijf erbij, die jingle duurt te lang, dat is mijn gedacht. Maar ik ben nu toch ook dieper aan het nadenken over jouw gedacht, Otto-Jan. En ik dacht, die brug van Temse. Als we die nu eens van vasttapijt voorzien. Ah, wel, maar dat is vaak met geni geniale idee. Die hebben tijd nodig om te rijpen. En dat is vaak zo, want, want je begint met vasttapijt, maar stel je dan eens meteen ook gewoon een leuke lampenkamp daarbij voor. Je, je Zo'n misschien... brug wordt, wordt een stuk En Overal goede boxjes. Dan voorzien we iemand die echt, die echt veel weet van klanken bijvoorbeeld. En die, die voorzien we dan die dan echt een soort, een soort van surround system hebt. Als je je staat er ook van... gewoon heel vaak stil, die brug? Ja, dat is, dat is een vooroordeel. Dus dat van... is dan een soort van living, eigenlijk gewoon. Ludgart uit Halle, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat vind jij van Otto Jan zijn gedacht? Ik vind van Otto Jan Ham zijn gedacht heel fijn, door het feit rond de basiliek, stapje te leggen, vandaar door het Visserstraatje en dan achter een lekker ijsje op de beesten Ah, maar Lucijt, ik hoor dat jij, dat jij beschrijft Halle, beschrijf jij nu? Natuurlijk, ik ben van het dorp en ik ben door en door, ja, dworpenaar en ook alle gezind. En jij bent ook van Halle. Ja, en ik had inderdaad... Mijn suggestie was de, om de Brusselse Steenweg te doen. Maar, ja. maar Lutgeit, jij zou liever eigenlijk gewoon het stadscentrum echt aanpakken. Dat zou toch mooier zijn, vind je niet? En zo via het visserstraatje door naar de Beestenmarkt achter een ijsje. Zouden de mensen dat niet leuk vinden? Ja. Ik heb je ooit al ijsjes zien gaan kopen daar. Daarom dat ik zo vrij ben van dat te zeggen. Ah, op die manier. Je hebt mij al betrapt toen ik ijs ging halen. Oh-oh. Natuurlijk, is dat, dat is natuurlijk. toch niet te vaak, Lutgard, dat hij ijs gaat halen? Want dan, moet je dat, ali, dan moeten, we, moeten we zien dat we het Jan goed begeleiden wel. Hè? Als hij echt heel vaak nee, ijs gaat halen. Oh. Af en toe, maar het ja, kan oké. er tegen. Hè? <laughs> dat denk ik je wel Dankjewel voor jouw suggestie. Ik wens je een heel mooie dag, Oké, okay, Tot de volgende dag. keer. Hè. Bye, bye. Tot de volgende Goeie dag. Siska dag. Dag. Schoeters en Otto Jamham. Radio 2. Ja, het is toch goed, hè? Het leeft. Dat visserstraatje. Dan ja, de beestenmarkt en dan een meisje gaan halen. Geef, geef ze nog een paar maanden halen. En het lichter. Ja, het is dat. Hè. En iedereen mag stofzuigen inhalen. Daar ja, gaan we nog meer gaan werken. Babbel je nog een beetje met elkaar om het Sorry, is... baas kan niet komen. Ik moest een tapie plein stofzuigen. Olala. Lacht wel stoffig.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 Het gaat heel ver ondertussen met de uh, ideeën over de tapipleinisering. Mensen worden ook heel boos omdat we tapiplein zeggen. In het is vast tapijt natuurlijk. Ja, ja dat, dat wisten we, maar dat was om te zien of jullie wel wakker zijn. Maar ah, tapiplein klinkt wel geestiger. Ja, toch? Dat klinkt zo wat uh, aristocratischer. En nee, Ja, toch? En dat is natuurlijk hoe wij ons hier ook voelen in de studio. Excusez-moi. Oui, <laughs> omdat het hier ook toch rood velours tapijt is. Hier in de studio van Radio 2. Misschien dus moeten we België dan ook overkappen. Zegt Ronnie, omdat we zoveel regen hebben natuurlijk. Had ik niet aan gedacht. Dat klopt. Ja, dus dan, een grote overkapping moet wel lukken. Hè? Een grote paraplu. Die oost verbinding is ook bijna in orde. Het kan niet lang duren.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 Dromen zijn bedroog 1 over half 9. Deze droom die de ochtend van uh, ja, Radio 2 toch wel behapt samen met Otto Jan Ham. Die blijft nog ongeveer een half uurtje duren. Maar het is half 9, hier is eerst Goedemorgen. Zo'n 100.000 mensen en bedrijven hebben al lange tijd problemen met hun energiecontract. Daardoor kunnen ze niet veranderen van energieleverancier of krijgen ze foute afrekeningen. En de Belgische, Nederlandse en Duitse politie lanceren samen met Interpol een campagne om 22 vrouwen te kunnen identificeren. Ze zijn dood teruggevonden, maar de politie weet niet wie ze zijn en zoekt daarom tips. Zeven vrouwen zijn in België gevonden. Is het nieuws uit jouw buurt? Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Niki van Driessen. Wie een kruis Kruishout en vandaag militairen ziet rondlopen, moet niet schrikken. Ze zijn er voor een oefening van Defensie in de Witte Villa. Het zijn de paras van de kazerne in Gavere die komen oefenen hoe ze moeten vechten in kleine ruimtes zoals gebouwen. Ze moeten daarvoor bepaalde technieken trainen en procedures volgen. De oefening is een deel van de opleiding van de paras en helpt de militairen ook om de vaardigheden te onderhouden. Defensie houdt geregeld zulke oefeningen. Ze zijn nodig als voorbereiding op buitenlandse missies. In Hammen worden ondernemers benaderd door oplichters... om te betalen voor een zogenaamde online stadsgids. De politie en de gemeente hebben al verschillende klachten binnengekregen. De oplichters bellen meestal eerst en vragen daarna... via e-mail of brief aan de ondernemers... om hun bedrijfsgegevens aan te passen of om die te bevestigen. De politie geeft de raad niets te ondertekenen... de kleine letters te lezen en zeker ja, niets te betalen. Wie toch ingaat op het aanbod moet vaak een duur... ...en langdurig abonnement betalen. In onze provincie Oost-Vlaanderen betaal je in leden het meest voor een internationale reispas. Daarna volgen Dendermonde, Lebbeke en Sint-Iklaas. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT Nieuws. Een reispas heb je nodig om buiten Europa te reizen, maar ook naar Groot-Brittannië sinds de Brexit. De basisprijs is 65 euro voor een volwassene. Als je je pas snel moet hebben, dan gaat het via een spoedprocedure en dat kost dan vaak meer dan 250 euro. Gemeenten mogen ook meer aanrekenen voor die passen, administratiekosten. Bijvoorbeeld. Zo kost een reispas in leden 90 euro voor een volwassene en in spoedprocedure 280 euro. In Zottegem kost een reispas voor een volwassene het minst 69,5 euro. In Gent is de studentondernemer van het jaar verkozen, de 24-jarige Louis van Houten. Hij studeert meubel en design aan Kask en heeft met zijn bedrijfje Knus Swerelds eerste verwarmde poef ontwikkeld. Dat kwam dan weer voort uit het idee om terrassen op een duurzame manier te kunnen verwarmen zonder gasbranders boven je hoofd. Louis wordt nu een jaar het gezicht van alle ondernemende studenten in Gent. Eerder werd hij al door Uniso uitgeroepen tot starter van het jaar. Het aantal studentondernemers trouwens in Gent is de laatste vijf jaar verdriet Dubbelt. En in Oost-Vlaanderen is er twee keer een prijs gewonnen voor de beste publieke ruimte. Daaruit werd het landschapspark in het domein Puinbroek gekozen als winnaar uit 29 Vlaamse projecten. En de prijs voor beste stedelijke publieke ruimte gaat naar een nieuwe wankel, uh, Winkel Wandelusia in Sint-Niklaas. Het weer dat is bewolkt vandaag. Kans op regen. Later op de middag wordt het droger. In Oost-Vlaanderen, regio Vlaamse Ardennen. Ten zuiden van de Gent, daar is de meeste kans op regen. Lokaal kunnen dat felle buien zijn. Eventueel met een onweer erbij. Hagel is ook mogelijk. Een 15 à 16 graden qua temperatuur overdag. Ook morgen en vrijdag beloven nat en wisselvallig weer te worden. Super prachtig als het gaat over het weer. Hoe zit het met de verkeersinformatie? Is die even prachtig, Hajo? Het uh, is niet zo heel veel gelukkig vanmorgen. Maar uh, het gaat wel niet goed op de E40. Van de kust naar Brussel, daar staat een klein half uur file van Drongen tot even voor Zwijnaarden bij Gent. Uh, daar zijn namelijk twee ongevallen gebeurd. Verder kleinere files naar Brussel op de E19, een kwartier nog vanaf Zemst, ook een kwartier van Tieltwingen tot Holsbeek op de E314 en tien minuten vanaf Everberg op de E40. De buitering, daar hebben we vertragingen van zo'n tien minuten van Wezenbeek tot Zaventem, dat is voorlopig alles. Verder naar Antwerpen sta je twintig minuten aan te schuiven op de E17 Vanaf Haasdonk en de andere files zijn zo'n kwartier lang, bijvoorbeeld op de E313 vanaf Ranst. In de andere rijrichting van de E313, dus naar Hasselt, moet je opletten voor een ongeval bij Herentals Industrie. Daar is 10 minuten vertraging vanaf Massenhoven. Ook op de ring rond Gent ben je 10 minuten kwijt, dat is van Laarne tot Merelbeke. Ja, en dan nog steeds dat ongeval, dus uh, bij dit spoor geen treinen, zegt de NBS tussen Herentals en Lier. Met problemen kunnen we daar nog enkele uren aanslepen. Oei, oei, oei, oei. we gaan straks eens naar. Naar Liverpool om te horen hoe die eerste halve finale precies verlopen is voor Peter van der Veira. Jouw goeiemorgen telt voor 2. Siska Scooters en Otto Jan Ham. Radio 2. I had a way there. Losing it all on my own. I had a heart. The queen has been overthrown. And I'm not sleeping now. The dark is too hard to beat. And I'm not keeping now the strength I need to push me. You show the lights that stop me. Ellie Golding en Lights. Het is 20 voor 9. 12 voor Liverpool Calling. Liverpool Calling, absolutely. Kijk eens even op VRT1 of via VRT Max. Of in de app van Radio 2. Gustav, zijn beurt is morgen natuurlijk. Maar gisteren was er de halve finale, de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in de Liverpool Arena. Met Peter van der Verre, die ondertussen ook wakker is. Peter, goedemorgen, hoe gaat het? Ah, goedemorgen allemaal. Hallo. Ah, het gaat goed, hè? Ja, het is hier een uur vroeg, dus heerlijk. <laughs> Oké, okay. je ziet er inderdaad, uh, je hebt zo van die hele schattige, zo wat, je hebt zo wat vocht onder je ogen. Van, uh, van, van goed slapen. Heb je daar een crème voor bij? Ja, eigenlijk niet. Ik voel inderdaad dat de Mercy een beetje in mijn wallen loopt. Hè? Dat is alleen maar aan het stijgen. Maar hey. Het is, hier, het is feest, het is Liverpool, ik het is de Song Festival. Ik dacht heel even dat dat traantjes waren voor Nederland, die zich in die wallen aan het opstapelen zijn. Hoe altijd. Ja, Dat is alweer een blamage, Otto-Jan. Nederland doet het niet goed, dat is jammer eigenlijk. We zijn nergens maar, meer dan... goed in, tegenwoordig. Ja, maar we zijn goed in jou, dus dat is een belangrijkste, uiteraard. <lacht> Gisteren... Maar Nederland, ja, weet je... Sorry. ja, zeg maar. Gisteren was, ik wou vragen, van die eerste halve finale, in Nederland, ja, die liggen eruit. Hoe was, hoe was de rest van die show dan? Ha, ik, ik, uh, en dat moet ik Nederland wel aangeven. Twee jaar geleden zaten we in Rotterdam en dat was echt een prachtshow. Daar deden ze crazy dingen met de brug van Rotterdam, die dan kwam binnengereden. Davina Michel zong daar fantastische liedjes. En de show op zich was gisteren oké, okay, maar ik denk BBC... Je kunt dat beter. Hè. Dat is nu echt zonder enige zever. Stel dat jij dat zou presenteren, Scooters, dan zou dat echt level-up zijn. en zou dat gewoon fijner zijn. Dus ik vond het niet zo'n geweldige show, maar de acts die erin zaten, ja, die waren wel fenomenaal uiteraard. Ja, maar dat is echt niet, niet normaal wat we allemaal hebben gezien. Um, ondertussen, onze Gustaf heeft gisteren ook een heel straffe a cappella gedaan. Ja, je hebt hier de Eurovillage. Dat is een soort plek waar alle fans van het Eurovisie Songfestival samenstromen. En ik zweer het je, er waren er veel. Uh, het was ook heel schoon weer. En Gustave treedt daar dan bijvoorbeeld op, zo'n organisatie binnen uh, Eurovision. En op een bepaald moment zat hij op het podium, die heeft één liedje gezongen. Dat is met een track die dan loopt door mensen die dan moeten starten. En de tweede track die was dan Because of You, maar die kwam maar niet. Mm. En dat was een heel technisch verhaal, maar op een bepaald moment zegt hij van, ja, fuck it, ik doe het gewoon a cappella met zijn zangeressen. En dat klonk zo intens straf. En heel dat plein zong dat ook gewoon mee. Ja, dat is Gustave. Die mens die staat zo op zijn voetjes. Wat er ook gebeurt, morgenavond of zaterdag in de finale, hij gaat altijd terechtkomen. Dus ja, dat is nog eens een bewijs dat hij echt zeer Goed bezig is. Moet je het dan niet gewoon a cappella doen? Zou dat niet heel cool zijn? Daar gaat iedereen toch over spreken. Ja, ja. Of, of dat we expres het technisch laten mislopen. We saboteren het. We knippen de kabel door. Ja, Ik heb vol goed ideeën. Ik kan dat zit doen, u? Peter. Jij zit aan de bron. Dat is gewoon een glas water laten vallen op een, op een strategische plek. En we halen de finale en meer. We nemen het mee naar de vergadering. Ja, goed idee. Ah, jullie vergaderen wel. Oké, okay. dat is ook. Ja, enorm. Ja, okay. Vanavond, uh, ja, moet jij weer naar een pub. Wat jammer is voor jouw werk, moet jij weer op café, ja. want je hebt een pubquiz, wat iets heel br is toch... British is. Wat is dat? Blijkbaar, ja, het is nog veel erger. Het gebeurt vanmiddag al. Ah ja, er is altijd wel ergens een aperitiefje te drinken. Uh, dus vanmiddag ja, we hebben we dan voor de commentatoren: krijg je dan een uitleg, een briefing waar alles verteld wordt. En ze hebben iets leuks op woensdag. Ze hebben een pubquiz. Ik heb geen idee wat het is. Je moet dan waarschijnlijk in een rondje gaan zitten met een paar mensen die je dan niet kent op dat moment. Mm. En dan moet je een quiz doen en dan krijg je iets om te drinken. Ja. En fish and chips, daar zijn ze hier ook heel zot van. Ah, ja. Dus gezellig. Het is hier nog Liverpool zonder Vlaanderen vakantie te willen maken. Ik vind dat een zeer gezellige stad en super enthousiaste mensen. Ik ben hier nog geen één vervelende mens tegengekomen. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd om jou morgen aan de lijn te hebben om vooral te weten, ik ben toevallig vrijdagavond ook gaan quizzen. Um, ik ga er niet verder ah. over, uh, over uitbreiden, maar het wat? beste... aan een, een aan een quiz is, um, is de, de prijzen tafel toch? Ja, een quiz. dat zijn altijd streekproducten. Ik, ik heb op vrijdag ook een quiz gedaan. Echt? Allee gepresenteerd van school bij ons. en de zo... Bels was ook van school, maar ze hebben mij niet gevraagd om te presenteren. Ja, ja, Wat kijk. raar is. Ja, ja, Wat ja. echt heel raar is. We waren negende en um, we hebben vals gespeeld. Dus ik ben heel trots. Oh. <lacht> maar bon, dat is allemaal... Dat is, dat zijn, de feiten zijn verjaard. Maar genoeg over mij. We gaan luisteren naar de uh, Australische... Nee, nee, nee, de, de Oostenrijkse. Altijd verwarrend, de Oostenrijkse inzending. Thea en Salena. Zeg ik dat juist, Peter? Ja, dat is, uh, zoals jij het wil zeggen, geen ah. probleem. Ja, die, die hebben een liedje: Who the hell is Edgar? Ja. En die zingen dan over Edgar Allan Poe. En Dat is de eerste keer dat er over, over Edgar Allan Poe een liedje op het Eurovisie Songfestival is. Maar het gaat vooral over het feit dat vrouwen uh, in de muziekindustrie en vrouwen in het algemeen nog altijd uh, zich dubbel moeten bewijzen. Mm -hmm. En daar gaat het over. Een bepaalde is van. van, ah, je hebt zo'n prachtige tekst geschreven, hoe komt het? Ah, Edgar Allan Poe zit in mijn lichaam en op die manier kan ik goed schrijven. Dus Er wordt een beetje op de korrel genomen, maar het is vooral een heel leuke som. Een beetje heel atypisch, maar gaat het volgens mij wel goed doen. Oké. Okay. Heel benieuwd. Dankjewel Peter. Tot morgenochtend. Veel succes met de Pub You you're about to be a star oh, oh, oh. En Selina, hoe de hel is Edgar? Het is de inzending voor Oostenrijk. Je kan het allemaal volgen, hè. alles van het Eurovisie Songfestival op de Instagram-pagina van vt 1 van Radio 2. Daar zie je superleuke beelden van achter de schermen in Liverpool. Vergeet niet je hoed op te zetten, want we zijn allemaal heel goed bezig. En vanavond is er natuurlijk ook de weg naar Liverpool, de documentaire over Gustav. Daarin kan je zien hoe goed dat hij juist bezig is. Op de duur ga je gewoon automatisch zo spreken. Heel goed. helemaal waar. You can call me anything you like, but I'm not the one that's gonna sit and swipe. I got so much to do. I wanna feel the, wind like the, birds Dive like a into the water from flight, into the het is tien voor negen. Otto Jan, bedankt om de hele ochtend hier te willen zijn en de luisteraars wel heel vrolijk te maken. Ik vond het echt heel, heel erg leuk en ik meen dat oprecht. En als je ooit, ooit hier weer komt zitten, dan kom ik sidekicken. Dat lijkt me een heerlijke job, echt waar. Oké, okay, ja. fijn, fijn. Wat ga je nog doen vandaag? Ja, ik heb een drukke dag. Ja? Ja, geen, ja het is waar. Ja, ik, ik was net heel even aan de wc en toen dacht ik, oh, lekker slapen. En toen dacht ik, ah nee, wacht. Mijn dag moet eigenlijk nog beginnen nu. Ben je met nieuwe projecten bezig? Ja, ja, ja, veel. Foef. Ja? Ja, maar leuke dingen. Mooi iets... Nee. nee, nee. Is altijd. Ja, mijn, ja mijn, mijn, sorry. Mijn hoofd, ja. Ja. Ja. Dus het duurt niet lang meer. Gaan we jou binnenkort op televisie ja. zien? Yes, sir. Echt? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ook zelf daar niet blij mee. <laughs> nee, nee, het gaat wel tof zijn. Nee, wel. Maar ik kom wel eens op televisie. Ik zit nu, de Campus Cup ligt nu een weekje stil. Omdat wegens Peter van den Vijgen en Liverpool en Eurosong. Weet ik. Vanaf dan zijn we er terug. Weet ik. Ja, weet ik. Dat wist ik echt wel. Ja, ik ben op de hoogte. Oké, okay, dit goeie, is voor jou. Goeie plaat. Ja, je hebt hem zelf gekozen. Ja, een leuke plaat. <laughs> maar ik vond het tof, Siska. Hey, ik vond het ook heel tof. Bedankt. Fijne dag. You bite you Why? Please tell us why Blue Sky, Ottojam, Ham, onze ochtend samen zit erop. Zoveel leuke reacties Die zijn er. De laatste, de laatste reactie is de beste. Terug, fijne ochtendradio, zegt Melvin. Goed gedaan, Siska en Niels. Dankjewel, Melvin. Het is fijn. Morgen zijn uh, wij terug. Niels, ik zie je dan. Graag gedaan, Peter.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 ...op 30 minuten van Gent. Je hebt ze in alle soorten. De leugenaars. Ja, mijn vrouw die ligt in het ziekenhuis. Eén ding hebben ze gemeen. Je kan er niet op rekenen. Ben jij op zoek naar de gevelbezitter die wel zijn afspraken nakomt? Groep Juri is dé expert in buitenbepleistering. De gevelwerken worden altijd exact zoals afgesproken uitgevoerd. Want de vakmensen van Groep Juri houden hun woord. Ja, Juri maakt het van. Fix nu een afspraak op groepjury.com Ja, ik en hè. Hey. Zit jij in de auto? Ik ga mijn man oppikken. Verrassen. Hola. Ja, ik neem me mee naar o Green, hè? Om inspiratie op te doen voor een schone cadeau voor mijn moederdag. Amai, ik kom af met mijn man en zijn portefeuille. <laughs> Verwen jezelf met een mega moederdagcadeau cadeau. En ontvang een kortingsbon van 20% op een artikel naar keuze voor je volgende aankoop bij oakwin Ninoven en Zwijndrecht.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 Yeah. De boekjes en het speelgoed van TikTok. Ja. Nu overal verkrijgbaar. Yippie. Bij Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of vind je dit weekend moederdagboeketten voor 29,95 euro. Eurotuin, waar ideeën bloeien. Wij weten echt alles van keukens, landkom. Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen.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 Zijn producten voor krulhaar jouw geld waard? En waarom kost een reispaspoort in de ene gemeente 100 euro en in de andere 0?